Radio 1. KRO N CRV Niels Heithuis Spraakmakers. Goedemorgen, vakbonden FNV en CV voeren dus actie bij de poorten van de Fokkerfabrieken in Helmond en Hogerheide. Die fabrieken gaan dicht omdat het bedrijf vanuit Papendrecht gaat werken. Dat betekent voor werknemers veel extra reistijd. Ik leg het meteen voor aan onze spraakmaker vandaag, Joyce Silvester, oud-burgemeester en politica. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Nou, gaan we om 60 tot 100 kilometer extra afstand van het werk? Is het terecht? Dat ja, het en hebben? het zal je maar gebeuren dat je per dag, denk ik, ruim wat zal het zijn? Drie, ja. vier uur uh, reistijd krijgt met een beetje geluk en files. Ik zou er niet aan moeten denken? Nee, nee. Dus dat is wel terecht dat daar actie Ja, ik vind het zeer aan. terecht dat er actie wordt gevoerd. Tegenwoordig uh, hebben mensen naast hun werk, uh, hè, dat, dat, dat hoor je steeds meer, toch ook andere belangrijke dingen te doen. Je zal maar mantelzorg hebben, je wilt toch je kinderen van school halen en dergelijke. Om bedrijfseconomische redenen begrijp ik best dat het, dat het verplaatst moet worden. Hè. Ja. En aan de andere kant, papendrecht zal, zal staan te juichen dat er daar weer meer werkgelegenheid naartoe gaat. Ja. Maar voor de mensen die zoveel moeten reizen en dat niet kunnen, moet er wel een adequaat. Een effectieve oplossing komen. Ja, en dat denk ik ook voor aan uh, Marie Bransma, journalist die hier alvast voor het Media Forum. Ik herinner me dat je ook sociaal-economische. Slaggeving hebt gedaan, toch? Ja, ook wel. Ja, Je wordt overal absoluut. heengestuurd, natuurlijk. <laughs> ja, door de NCRV. Absoluut. Uh, <laughs> ja, ik begrijp ook wel de ongerustheid en de ontevredenheid. En ik, ik mis een beetje de, de argumentatie van fokker. Ongetwijfeld bedrijfseconomische redenen. Het zal. Maar goed, als dat inderdaad fokker geld gaat schelen. Om de, hè, de, de, dat het inderdaad, uit, uit dat soort is. motieven efficiënter is allemaal. Mm -hmm. Dan kan ik me voorstellen dat ze werknemers die, die wel meegaan, ook inderdaad wel tegemoet komen. We gaan het in Stand.nl hebben over de oorlog. Het is bijna vier weken geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Vier weken waarin we zijn overspoeld met beelden van menselijk leed, verwoesting. Het plaatste het Westen voor een dilemma... want wat zijn nog mogelijkheden om Poetin te stoppen? Is het terecht dat het NAVO-gebied als rode lijn geldt... en dat het Westen niet militair ingrijpt in Oekraïne? Is dat überhaupt een optie? En welke consequenties zijn we bereid te accepteren... voor ons leven hier in het Westen? Veel vragen die we gaan proberen te beantwoorden. De stelling is... het Westen moet harder optreden om Poetin te stoppen. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Deze krater is het gevolg van de aanval. En ook binnen... ...is er niets meer over van het kinderziekenhuis en de kraamkliniek. Alles wijst erop dat Rusland expres burgerdoelen aanvalt. 24 klinieken zijn al getroffen door Russisch artillerie. Oh, dat ar ja, ik denk hij is een worker. Ja, bent... en dat zijn eigenlijk oorlogsmisdaden. President Putin must stop this war. Maar militair ingrijpen in Oekraïne, dat is nog altijd geen optie. To ensure that this conflict, this war doesn't escalate beyond Ukraine. Het Westen moet harder optreden om Poetin te stoppen. Dat is de stelling. Uh, en we gaan dat behandelen. Onder andere met onze spraakmaker Joyce Sylvester. Mevrouw Sylvester, ja. Bent u het eens met de stelling? Eerlijk gezegd niet. Ik denk dat, uh, dat het heel moeilijk voor ons wordt... om harder te gaan optreden. Ik hoop op een diplomatieke oplossing. Uh, het risico op een uh, oorlog uh, tussen aan de ene kant Rusland... en aan de andere kant uh, Amerika... dat zou ik ten alle tijden willen voorkomen. Dus laten we blijven inzetten op die diplomatieke oplossing. En ook als mens van, van mens tot mens blijven kijken wat we kunnen doen. Blijven helpen, blijven steunen. Ja, hoe kijkt u dan naar die verwoestingen en, en het menselijk leed. Ja, afschuwelijk. Iedere ochtend uh, sta ik vroeg op. We hebben thuis een hond. En ik ben iedere ochtend uh, de Sjaak, kan ik wel zeggen. Tien over zes, uiterlijk half zeven... Moet het, uh, moet het hondje de deur uit. En dan luister ik naar het nieuws ook weer vanochtend. En dan denk ik, jongen, jonge, wat is daar allemaal weer gebeurd vannacht? Maar hoe dan ook, niet verder... Uh, escaleren. Nee, de vraag uh, is natuurlijk als je zegt harder optreden, of dat dan automatisch betekent dat de NAVO betrokken raakt in het conflict. Dan nou ja, dat, ons... dat, dat, is de, dat is de veronderstelling die ik zelf wel heb. Ik ben echt wel uh, beducht, benauwd, dat de NAVO uh, betrokken raakt in dit hmm. conflict. En, ja. uh, en dan hebben we ineens uh, zomaar een wereldoorlog. Margriet. Ja, we leggen de, de luisteraars en, en onszelf natuurlijk een duizels dilemma voor. Hè? Want uh, het is precies wat Joyce ook schetst. Je wilt, je wilt niet een escalatie... En dus zal je moeten kijken in hoeverre je nog verder maatregelen kunt nemen... Uh, die, die Rusland uh, nou ja, qua sancties treffen. Uh, er is nu vanuit Oekraïne natuurlijk een enorme vraag naar, naar raketafweersystemen. Maar goed, hoe meer wapens we natuurlijk gaan leveren aan Oekraïne... hoe meer we eigenlijk ook als NAVO-gebied betrokken raken bij die gewapende strijd. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik toch uh, ja, dat, dat er een moment komt dat we ons echt moeten afvragen of of kunnen laten gebeuren wat er nu gebeurt. Want het is, het is tactiek. Hè? Ja, dat, dat, ik hoorde dat vanmorgen oh, ga ook heel goed. Hè, die militair deskundige die veel op Radio 1 toelicht. ook heel goed uitleggen waar de Russen nu mee bezig zijn. Hè? Dus, dus uh, zo'n zo stad als Mariupol ligt al voor 80, 90 procent plat of is beschadigd. Mm -hmm. En dus zeggen de Russen nu: geef je over. In de wetenschap dat Oekraïne dat niet doet. Dat is tot nu toe niet de strategie, niet de, de, de strijdwijze van, van Oekraïne. En dus. Gaat het uh, vernietigen van, van alles in die stad verder? Ja. En dat treft de burgers die daar nog zijn. En ja, uh, we hebben in de jaren negentig natuurlijk dat conflict in Joegoslavië gehad. Toen, het, het, het is niet vergelijkbaar, maar uh, toen heeft de NAVO natuurlijk op een gegeven moment wel besloten. Precies. We gaan Servië bombarderen yeah. om Milosevic op andere gedachten te brengen. Mm -hmm. In de wetenschap natuurlijk, althans in de vrijwel wetenschap... dat dat niet een wereldoorlog zou gaan ontketenen. En, ja, dat en die wetenschap hebben we nu gewoon niet. Die, nee. Sterker nog, misschien is Poetin erop uit. Juist, om het uit te doen. nu ligt dat natuurlijk anders. Ja. ja, Peter reageert in de community, zegt... Poetin moet niet alleen gestopt worden, hij moet uitgeschakeld worden... Onschuldige mensen zijn enorm de dupe, dupe. En het leed is niet te overzien. Ja, dat is nog weer een andere pen. Dat gaat nog verder. Nou, dat valt eigenlijk wel onder deze stelling. Het Westen moet. Nou ja, en dat is ook uh, wat, ik, wat, wat, wat deze uh, Peter zegt, die reageert. Dat is ook wat ik zelf ook in gedachten heb. Wat ik ook zie. Is dat we van mens tot mens enorm ons ja. best doen om te helpen. Mensen die naar de grens rijden. Mensen die kleren verzamelen. Mensen die medicijnen sturen. Mensen die geld doneren aan uh, hulporganisaties. Dus van mens tot mens... zijn we wel allemaal heel druk bezig... om na te denken wat we kunnen doen. Ja. Maar ik denk op dat meer diplomatieke niveau. Dat we, hoe erg ik het zelf ook vind... want ik ben erg van de mouwen op stropen... en aanpakken en oplossen. Kunnen maar dat zoveel. wij als gewone mensen... zeg ik maar... Uh, hier niets aan kunnen doen. Het is, het is, wat Margriet ook zegt, het is een enorm dilemma... Ja, dat waar gevoel... we mee geconfronteerd worden. En dat gevoel van machteloosheid. Ja, dat heeft denk ik Henk van der Zwan ook, die ons belde. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u dat het Westen hard genoeg optreedt tegen Poetin? Nee, totaal niet. Ik vind het echt een schande, zoals wij ermee omgaan... Um... Op basis van humaniteit hebben we die grens lang uh, gepasseerd. Uh, ik heb er emotioneel ook best wel heel zwaar mee als je dan ziet wat Poetin doet. Nou, en dat is niet het eerste land die hij bombardeert. Hij heeft al meer landen helemaal in puin geschoten, omdat hij weet dat het Westen gewoon niks doet. Hm. Van, nou ja, goed, ik ben een kernmacht, dus ik kan mezelf voor toe eigenen om alles plat te bombarderen, want het Westen doet toch niks. Maar wij hebben diezelfde gedachten natuurlijk. Wij zijn ook een kernmacht. We hadden als, net als Rusland ook kunnen handelen om te zeggen van nou weet je wat, we gaan ook in een paar landen goed plat bombarderen, want Rusland ja. doet toch niks. Nou ja, maar daar komen we nou ja, niet ja. verder mee. Dat, dat is ook wel gebeurd gebeurt, he, op, in sommige verre landen. Juist daarom. Dus ik vind dat we eigenlijk uh, onszelf uh, uh, verplicht zijn om nu humanitair in te grijpen. Al was alleen maar luchtafweer geschud plaatsen in het land. En dat hoeft niet alleen uh, zeg maar op basis van de NAVO-soldaten te zijn die dat daar gaan plaatsen. Maar dat kunnen de Oekraïners ook als er wordt uitgelegd hoe dat werkt. Ik kijk bijvoorbeeld alleen maar naar het theater. Er zitten ja. nu duizend mensen opgesloten. Mm -hmm. En we zijn zo bang voor die raketten dat we niks doen. En nu duizend mensen, vrouwen en kinderen daar laten verhongeren. Maar, nou, ver hebben we net laten gaan? Het, het, het tegenargument wat u net al hoorde en wat u straks ook weer zult horen is: eh, dan worden we wel dat conflict misschien ingezogen als wij iets gaan doen, als de NAVO iets gaat doen. Uh, da en dan zit je in een derde wereldoorlog. Bent u daar niet bang voor? Nee, want we zijn er omheen ingezogen. We hebben al wapens geleverd aan Oekraïne. Nou, Dat luchtapweer geschud kan er ook wel bij. Al is het alleen maar om die raketten uit de lucht te schieten. Dan wordt het een stuk rustiger van. En dan kunnen we misschien één op één levelen met de Russen. En dan kunnen we eens kijken wat er van overblijft. Maar dit zo laten gebeuren door al die steden helemaal plat te schieten. Net zoals met Syrië en noem maar op die landen. Nee, dat, dat, dat moeten we niet accepteren. Ik dank nee, u wel, zeker niet. Henk van der Zwan. En gedaan. En uh, ja, we gaan daar verder op in met Pieter Koblenz. Oud-directeur van de militaire inlichtingendienst MIV. Oud-directeur operaties, uh, generaal-major buitendienst. Meneer Koblenz, uh, moeten we harder optreden in Oekraïne, vindt u? Nou, ik vind in ieder geval dat we uh, minder voorspelbaar moeten zijn. We analyseren ons suf. Uh, die mevrouw die voor ons was, die, uh, ja, die, die, die hoopt op diplomatieke uh, oplossingen gaat erna de hond uitlaten, uh, we moeten misschien wat strakker... in de wedstrijd komen te zitten. Robert van der Roerde, de buitenlandeskundige, zei van de week... hoeveel Srebrenica's zijn er nodig om de westerse houding te veranderen? En daar moest je toch aan denken. En die voorspelbaarheid, die, die moet anders. Ja, maar Srebrenica is nou juist ontstaan omdat we ergens zijn gaan ingrijpen... geen grijpen zonder dat daar een goed mandaat voor was. Die, Nee, nou ondoordacht en niet met de goede spullen. En op het moment dat het er militair op aankwam, waren we in die tijd nog niet zo ver om wat te durven. En Daarom, te kunnen... maar zijn we dan ook nu wel zover? Ook... Ik denk het wel. Ik denk als wij. Er zijn een aantal zaken. In de eerste plaats, vanuit puur militair perspectief gezien, als de Russen onze directe tegenstander waren geweest dan hadden wij acties ondernomen tegen de raketteninstallaties... die onze stedenpland bombardeerden en de artilleriestukken. Nou, het laatste hoorden we vanmorgen dat de Amerikanen gaan helpen... wapensystemen in te brengen, de, artilleries, de artilleriestukken van de Russen... die natuurlijk op kortere afstand in de Oekraïne staan... om die mogelijkerwijs onder handen te nemen. Maar we, moeten, we kunnen best dreigen met het ter beschikking stellen van middelen... dat ook de installaties die wat verder weg staan. Uh, en zelfs vanuit Rusland bediend worden om die onder uh, vuur te nemen op het moment dat er humanitaire doelen worden aangevallen. Dreigen is nog niet ingrijpen. We dreigen te weinig. We kunnen meer troepen naar uh, de grens met de Oekraïne brengen met offensieve uh, mogelijkheden, hoeven we ze nog steeds niet in te zetten. We kunnen oh. dreigen met uh, het zeggen. We, we hebben het nu natuurlijk gezegd geen no-fly zone, maar we kunnen zeggen dat we het in overweging nemen. Ja. Uh, we, hebben het, uh, we hebben het verdrag, daar hebben we het al het vaker over gesproken, het memorandum van Istanbul. hebben een aantal landen gezegd dat de Oekraïne niet zou worden aangevallen als ze nucleaire wapens zouden inleveren. Rusland was er een van. Ja. Daar hebben ze een achterwerk mee aangeveegd uh, tijdens de Krimoorlog. Mm -hmm. En hebben gezegd dat het niet meer van toepassing was onder het nieuwe regime. Maar wat ze wel gezegd hebben is uh, dat nou ja, in, uh, in, is de, het enige wat ze dan nog een beetje respecteren... Uh, is het feit dat uh, uh, in 2016 werd aangegeven door Lavrov... dat uh, Rusland zich verplicht voelde om uh, Oekraïne niet aan te vallen met kernwapens. Dat is wel een aardige uitspraak. Dus je, je zou ze aan die afspraak kunnen herinneren. houden, zegt u eigenlijk. Nou, je moet de landen, we hebben het nu steeds over NAVO... maar als we die landen die dat, dat memorandum ondertekend hebben... de Russen, de Amerikanen, de Britten, de Fransen en de Chinezen... nu eens vertellen, je kunt allemaal maar vertellen... dat verdragen worden getreden met voeten... maar als je jezelf er nou eens aanhoudt... je kunt bijvoorbeeld ook in de Zwarte Zee... Waar het verdrag van Montreux geldt. Dat betekent dat de Turken niet alleen maar zomaar oorlogsschepen door mogen laten. Natuurlijk wel zouden kunnen aansturen. Op laten we eens een, een marineblokkade voor de territoriale wateren van de Oekraïne uitvoeren. Dus internationaal gebied. Hoef je nog steeds niet op elkaar te schieten. En is het, natuurlijk escaleer je dan... maar je maakt het dan toch onvoorspelbaar voor meneer Poetin... wat de gevolgen zijn. Hij ja, maar even terug de naar de, de, de mogelijkheid om het dan ook... want je moet wel de daad bij het woord kunnen voeren, toch? Anders sla je ook een modderfiguur. Zeker. Absoluut. Maar daar, vandaar mijn vraag, uh, kan dat dan ook daadwerkelijk? Want uh, van andere deskundigen het, horen ik... we... Ja? Ik denk het wel. Ik denk dat het Westen zeker die capaciteiten en die mogelijkheden heeft. Alleen waar wij natuurlijk hartstikke bang voor zijn, is dat het gelijk uitmondt in de Derde Wereldoorlog of een nucleaire oorlog. Nou, hij heeft al aangegeven dat hij die wapens uh, uh, wil gebruiken. Dus ja, dat geeft je ook een, een zekere mate van zekerheid. Dat hangt voortdurend over elke beslissing die we politiek nemen heen. Dus mijn idee zou zijn, laten we open, in het open praten over de militaire opties die mogelijk zijn om wel wat te doen. En in politiek uh, perspectief uh, uiteraard te blijven onderhandelen, want ja. aan de onderhandelingstafel uh, los je alles op, maar niet met alleen maar van uh, de economische maatregelen die op termijn zeker gaan helpen, maar niet nu. Er gaan nou mensen ja, dood. en economische maatregelen. Uh, we gebruiken in Europa nog heel veel Russisch gas. Dan financieren we dus eigenlijk de kogels die dan onze kant op gaan komen. Zeker, maar daar praten we nu al dagen en weken over. Of we slikken de bittere pil en sluiten de tent af... en proberen als Europa nou eens te kijken hoe goed we echt zijn... om elkaar te helpen. We dansen in Nederland om de gasbel die we in Groningen hebben... heen, gezien de negatieve consequenties, terwijl de Groningse bevolking zegt heeft het allemaal heel erg pijn gaan doen, valt over alles te praten. Ik bedoel, er zijn nog zat mogelijkheden en kansen, ook al doe je het niet, maar als je ze bespreekt, zorg je er wel voor dat al die zekerheden die de strategen aan de Russische kant maken, die moeten ze één voor één gaan afvinken. Dan ja. wordt het voor hun, elke actieve daad die ze nemen, onzekerder. Nu ja. weten ze van tevoren wat er gaat gebeuren. Ik ga uh, ook even naar Mart de Kruijf, oud-commandant der strijdkrachten, ook welkom in de uitzending. U acht het steeds zeer onwaarschijnlijk dat de NAVO gaat ingrepen. Hè? Uh, kunt u nog eens zeggen waarom, ook na het Horen van Koblenz? Ja, ik hoor goed wat Pieter allemaal zegt en daar, daar luister ik altijd goed naar. Alleen dit hadden we moeten doen twee jaar geleden, voor de inval in de Oekraïne. Nu zijn we te laat en we lopen achter ons eigen staat aan. En Poetin, vrees ik, zal sinds hij de aanval heeft bevolen en uitgevoerd, zal hij er alles aan doen om zijn doelen te bereiken. En elke provocatie van onze kant zal hij zien als een provocatie, niet door een enkel land, maar door NAVO. De ironie is dat we hier te laat zijn en de ironie is dat NAVO niet gaat ingrijpen. Zeker niet omdat NAVO bij consensus werkt, dus niet alle landen gaan hiermee instemmen. En als losse landen van NAVO gaan deelnemen, zal Poetin toch zeggen, dit is NAVO. Dat is het vreselijke wat ons nu overkomt. We zijn te laat, lopen achter onze eigen staart aan. Maar dan, nog, aan dan nog, zegt Koblenz, kan er wel meer. Hè? Je kunt wel zeggen van, uh, uh, moet je horen... Uh, wij, wij brengen wel meer troepen naar de, de grens nog... en uh, uh, geschut in stelling. Want wij ja. kunnen heus wel wat. En we gaan ook op zee een blokkade doen. Ja, dus zal Poetin direct als een uh, provocatie uh, zien... en dan weet hij niet waar het gaat escaleren. Dat is één. En, en, en twee. Poetin gaat niet meer stoppen. Die heeft zijn hele krijgsmacht nu ingezet... om die doelen te bereiken die hij wil. Die gaat niet meer stoppen of dat hij die doelen heeft. Of er moet iets heel anders gebeuren. En de enige optie is dat het van binnenuit gebeurt. Nou, ik vrees ondanks alle goede gedachten dat we te laat zijn... en dat we heel weinig aan kunnen doen. Overigens voor de Oekraïne is natuurlijk ook... als we gaan escaleren verder voor de Oekraïne... wordt er ook nog steeds geconfronteerd met enorme vernielingen. Dat zal helaas niet zoveel veranderen. Dat blijft doorgaan. dat is het trieste van deze situatie. Meneer Koblenz, wilt u ja, nog reageren? Ben... Zeker, zeker. Ik vind angst vind ik een slechte raadgever. Wat we hadden moeten doen, ja, daar, winnen we, daar slaan we geen deuk mee in de pak boter. En dat het misschien en eventueel kan escaleren, dat Poetin iets zou kunnen bedenken, dat is allemaal waar. Maar dat weten we niet zeker. En als we niks doen, dan weten we één ding heel erg zeker: dan valt er gewoon niks. Maar even dan los moet het van het inderdaad, eh, grond, met de grond gelijk maken van alle, eh, alles wat humanitair is. En dat volgens mij druist dat wel heel erg in tegen de instelling die wij in het Westen hebben. En, en even los van uh, de, het, het, het niet benijden lot van Oekraïne en de steden, uh, betekent het ook iets voor de. Uh, andere westerse landen, NAVO-landen, uh, dat er niet wordt ingegrepen, meneer Koblenz? Ja, nou goed, we lopen natuurlijk het risico... we weten niet waar dit eindigt. Als, allemaal, als alle analisten gelijk hebben... dat hij al jaren over het grote Russische Rijk spreekt... waarbij hij de Krim uh, gewoon ingenomen heeft... en uh, al, een, al een tijd aangeeft dat hij voor de hele Oekraïne gaat... Hm. ja, dan zitten we naar te kijken... en dan is maar afwachten wat dan het uh, volgende, volgende target wordt. Goed, dank u en wel. En ik vind dat je tenminste niet voorspelbaar moet zijn. En hoe het dan ja. afloopt, ja, dat weten we in geen van beide gevallen. Ja, kunnen we dat, Bart de Kruijf. Onvoorspelbaarder worden? Ik vrees van niet. Uh, niet? NAVO gaat niet. NAVO gaat niks doen en kan niks zonder de Verenigde Staten. Zonder Biden. En Biden gaat niets doen. De realiteit is dat het Europese deel van NAVO... niet in staat is snel op grootschalige wijze operaties uit te voeren. Omdat ja. 90% van de, van de middelen die we daarvoor nodig hebben... is Amerikaans. Ja. Het gaat niet gebeuren. Dus ik begrijp heel goed wat... Ja, ja nee, wat, maar u zegt het gaat niet gebeuren. Ik, maar, ik ben ook even nog benieuwd naar wat u zou uh, adviseren. Zelf. Want dit is uw analyse. Ene... Ja? Volgens mij zijn er maar twee uh, of eigenlijk drie uh, kanten. Eén, Zelensky stopt. Twee is uh, Poetin stopt door druk van binnenuit. En drie is: er komt een ander land. En het enige land dat het kan, is China. En die zegt: nu gaat het te ver, we gaan bij elkaar zitten. Dat moet echt van buitenaf komen. Dank. Oud-commandant der strijdkrachten. We zien hem vaak ook bij de NPO trouwens voor de duiding. Mart de Kruif. Ik zag jou net knikken, Margriet. Ja, nou ja, dat Instemmen. was inderdaad even. Dat, dat, uh, Eigenlijk hoor ik een paar dingen waarvan ik denk inderdaad... Hè, dat wat, wat we voortdurend zien, we zijn gewoon te laat. We, we, hebben het, we zijn naïef geweest, absoluut. Want Poetin heeft het in feite aangekondigd. En ja, elke actie, denk ik, hè, want dat dreigen snap ik ook... maar eh, hm. dat wordt gezien als provocatie. Hubert Smeets, historicus en Oost-Europa-kenner. Ook welkom in de uitzending. Je zei een paar weken geleden nog dat Rusland zo onvoorspelbaar is gebleken. Hoe zie je dat nu? Ja, ze zijn ook voor zichzelf onvoorspelbaar gebleken. Want deze hele operatie eh, is natuurlijk in de modder aan het vastlopen. En de Russische regering, Poetin, die moeten tot steeds zwaardere uh, middelen uh, besluiten om te proberen na een deel van hun doelen uh, te bereiken. Namelijk het bezetten van, notabene, het Russisch-talige deel van Oekraïne. De, de Poetin zei aan het begin van de, van de operatie dat er sprake was van genocide in Oekraïne. Genocide op de Russisch-talige bevolking. Uh, en uh, degene die nu het hardste verzet bieden tegen deze zogenaamde bevrijdingsactie uit het Kremlin zijn de Russen. Stralige Oekraïners. Uh, ja, onvoorspelbaar dan kan je het bijna niet hebben. Nee, maar jij zegt het is vastgelopen, dat horen we natuurlijk heel vaak. Maar de Russen hebben toch geen haast, of wel? Ze kunnen toch nog een tijdje doorgaan nou, met vernietigen. Uh -huh. Ze kunnen zeker een tijdje doorgaan met vernietigen, maar daarmee wordt hun hele uh, formele politieke oorlogsdoel. namelijk het bevrijden van uh, Oekraïne uit de greep van nazi's. uit de greep van uh, lui die genocide willen plegen. Ik heb het woord al gebruikt. Hm. Dat zijn de woorden uit Moskou, hè, niet de mijne. Uh, wordt natuurlijk steeds ongeloofwaardiger. Ja, uh, en ik kan dat inderdaad ertoe leiden dat in, in het binnenland Poetin ongeloofwaardiger wordt ook? Uh, want er nou, dus nou, een verandering van binnen. Nou, van binnen zijn. Op dit moment zijn. aan de binnenkant zijn. van Rusland zijn de stemming. denk ik. stemmingen wel heel erg. pro. pro oorlog uh, De televisie is eigenlijk. Uh, nog steeds keurig. Uh, in lijn met het Kremlin. Maar. het is niet uitgesloten dat. met name in militaire kring. of in inlichtingen. Uh, diensten, uh, dat daar toch wel zorg is over de eigen het eigen prestige. Dus de, uh, de mogelijkheden dat Poetin uh, in eigen kring uh, wat tegenstand zal gaan ontmoeten... alleen dat zullen wij niet zien. Dat zien wij pas op het moment dat het ja. gebeurd is. Uh, ja. Dat zullen we van tevoren niet kunnen voorspellen. Maar, maar ruimte die zeg mensen groot. niet ook uit de weg? Want er zijn ook zuiveringen gaande in dat, uh, in dat uh, uh, hogere apparaat ja zeker, maar hoe meer zuiveringen je uh, probeert uh, ja door te voeren, hoe meer mensen ook zich bedreigt wanen en mm. misschien ook wel met recht bedreigd voelen. Kijk, de, de, de situatie zou je een heel klein, heel klein beetje kunnen vergelijken... met 1953. Uh, toen was Stalin overleden in maart 1953. En toen was er een soort van viermanschap. Uh, onder andere Groetjof, de partijleider... maar ook de voormalige geheime dienstchef Beria. En iedereen was bang voor elkaar. En uiteindelijk mm. hebben drie mensen onder leiding van Groetjof... Korte met gemaakt met Beria en daarmee een hele nieuwe fase... in de Russische geschiedenis uh, opengegooid. Of de Sovjetgeschiedenis moet ik eigenlijk zeggen. En zoiets zou wel denkbaar kunnen zijn. Maar, maar... ik denk dat het nu nog te vroeg is. Want ja. uh, de nederlagen die geleden zijn, zijn nog niet bitter genoeg. En snijden nog niet genoeg in het eigen vlees. Nee, dus uh, in die zin hebben ze wel haast... want dan, dat moment kan wel gaan komen. Uh, fantaseer ik maar even. Ja, ja en 9 mei, hè, dat is de grote bevrijdingsdag in, in Rusland... die daar overwinningsdag heet. En dat zou natuurlijk heel, heel erg pijnlijk zijn... voor de man in het Kremlin, Poetin... als hij op 9 mei geen overwinning kan... Claimen, ja. maar moet toegeven dat het eigenlijk allemaal is vastgelopen. Dan uh, staat hij weer in het stadion en wordt uh, halverwege uh, het, het muziek, de muziek ingezet. Hè? Wegens technische problemen. <lacht> ja, dat kan allemaal zomaar gebeuren. Ja, dan. Dankjewel, Hubert. Hubert Smeets, historicus en uh, Ruslandkenner. Marieke de Hoon is universitair docent... internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het steeds over de NAVO... maar we hebben in de Verenigde Naties ook iets afgesproken... over wat er gebeurt als er een agressor optreedt in Europa. Wat, wat is dat precies? Ja, in 1945 is de Verenigde Naties opgericht... na natuurlijk de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... Met de gedachte dat dat nooit meer, dit laten we nooit meer gebeuren. Dus toen uh, de Verenigde Naties werd opgericht... toen is er afgesproken dat er een collectief veiligheidssysteem zou zijn. En dat dus als er agressie zou worden gepleegd ergens in de wereld... alle andere landen daar tegen in zouden gaan. En uh, die degene die aangevallen werd zouden helpen, zouden verdedigen. En, en biedt dat dan een opening voor wel ingrijpen? Ja, dat betekent vanaf het moment dat Rusland die invasie is begonnen... dus agressie plegen, had Oekraïna, het heeft Oekraïne dus ook het recht op zelfverdediging. En omdat dat recht op zelfverdediging ook een recht op collectieve zelfverdediging is... mogen vanaf dat moment alle landen Oekraïne ook helpen. Dus, dus alle landen zijn volkenrechtelijk, zou het niet verboden zijn. Hè? Daarom leveren we ook wapens is het niet verboden om, het is dus toegestaan... om Oekraïne te helpen ja. en dus ook mee te vechten. En daarom leveren we ook wapens, juist. Ja, ja, ja. Maar goed, een hele andere vraagstuk. Kijk, of het, Dus volkenrechtelijk kun je het uh, dichtbreien. Maar ja. dan is nog wel de vraag, wat zijn de consequenties... als je het echt openlijk gaat doen, het, uh, het steunen van Oekraïne? Ja, dus, dat, dus, dus het gaat hier niet om dat het niet zou mogen... om Oekraïne dus ook nog meer te helpen... en om gewoon troepen daarheen te sturen. Maar de vraag is inderdaad... Uh, ja, wat, wat, wat gebeurt er dan? Uh, en ja, dat is natuurlijk een hele lastige afweging. Maar ja, aan de ene kant kun je zeggen, uh, wat vreselijk. Uh, wat, nou ja, aan de ene kant hebben we natuurlijk de risico's van, dat wordt de hele tijd gezegd, de derde wereldoorlog. Uh, en aan de andere kant uh, zie je nu ook dat uh, NAVO-landen zeggen en hebben gezegd... Uh, ja, wat Oekraïne gebeurt, vinden we heel spijtig, maar daar doen we niets aan. En dat hm? is natuurlijk ook best pijnlijk om te zien. Ja. Marieke de Hoon, universitair docent, internationaal strafrecht. Heel kort nog een reactie van uh, Joyce Sylvester. Die uh, de honduitlaten zal nooit meer hetzelfde zijn... na de opmerking van Kopenhans. <laughs> nou ja, de hond, voor de hond maakt het niks uit. Die wil gewoon uitgelaten worden. Ja, stad, ja, dat, maar, uh, bent u anders gaan denken over de aanpak van het conflict? Nou nee hoor, ik uh, gehoord de discussie... en gehoord alles wat iedereen heeft ingebracht. Denk ik dat het enorm ingewikkeld wordt... om uh, als NAVO betrokken te raken bij dit conflict. Ja. John Sylvester is... De spraakmaker vanochtend, en uh, we gaan dadelijk naar het mediaforum. Ster, VWO-diploma op zak. Kom fysiotherapie studeren aan SOMT University of Physiotherapy in Amersfoort. Kies uit twee universitaire programma's. Fysiotherapie Revalidatiewetenschappen en Fysiotherapie en Technologie. De behaalde graad is vergelijkbaar met een bachelor's geneeskunde of bewegingswetenschappen. Kijk op SOMT.nl Stocks Energy Socks, de premium compressiesokken. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over freedom, internet, tv en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers zo helder als Kristal. Ga voor veilig en vrij internet tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar PromoVendum en bespaar 25%. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaatbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op van bokstelhoorwinkels.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de auto-premie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bollstrik de Jong, goedemorgen. Hoi, met Timo. Ik kom niet vandaag. Oh? Sterfgeval in de familie. Oh, jeetje. Gecondoleerd. Ja. M mijn schoonzus... Okay, ik zal het doorgeven. Staat de begrafenis al? Zet ik die er ook meteen in? De dood. Praat erover. Niet eroverheen. Ga naar sieren.nl Tien uur. NPO Radio 1. Niels Heithuis. We hebben wel even wat meer bewolking op zondag, maar dat is dan niet anders. Zo voorspelde Piet Paulus maar afgelopen vrijdag voor het laatst het weer op de radio. Gisteren is hij overleden. We hebben het er zo over met tv-columnist Angela de Jong net binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Magie Bransma is hier al voor het Media Forum Journalist en Schrijver. En spraakmaker is Joels Silvester, oud-burgemeester en politica. We Bespreken dat in het mediaforum na het NOS-journaal met Dorald Megers. In China is een passagiersvliegtuig neergestort. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar aan boord waren 133 mensen. Het toestel stortte neer in de zuidelijke provincie Guangxi. In de omgeving van de crash is rook te zien. Het is een Boeing 737 van de maatschappij China Eastern. Het toestel was op weg van Kunming naar Guangzhou. Burgemeesters maken zich zorgen over het aantal opvangplaatsen voor Oekraïners. Vandaag moeten de gemeenten 25.000 plekken hebben. Dat aantal is bijna gehaald. Maar voor de toekomst voorziet voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad problemen. Mijn grootste zorg is eerlijk gezegd er in de periode daarna. Hè, we zouden er nog 25.000 gaan doen. En eh, je kunt je echt serieus afvragen of dat genoeg is. We moeten ons echt voorbereiden op nog grootschalige opvangen. Dat is een veel grotere uitdaging nog dan deze eerste 25.000. De 12.000 Oekraïners die tot nu toe zijn aangemeld... worden opgevangen in hotels of sporthallen. Dat is voor de langere termijn geen optie. Heurels zoekt plaatsen waar mensen langer kunnen verblijven. Hij denkt aan leegstaande kantoorgebouwen of andere bedrijfspanden. In de Oekraïens hoofdstad Kiev zijn bij beschietingen meerdere slachtoffers gevallen. Volgens een journalist van persbureau AP zijn er zeker zes mensen omgekomen. Op beelden is te zien hoe hulpdiensten mensen onder het puin vandaan halen. De ravage is groot. Oekraïne en Rusland gaan vandaag verder met een nieuwe onderhandelingsronde. Beide landen willen vanochtend met elkaar in gesprek via een videoverbinding... zegt een adviseur van de Oekraïnse president Zelensky. Het laatste gesprek was vorige week. Mensen hebben in de eerste maanden van dit jaar... rond de 15 minder gas verbruikt dan vorig jaar. Dat komt vooral door de zachte winter. Maar ook speelt mee dat mensen zuiniger zijn met gas vanwege de hoge prijzen. Vakbonden FNV en CNV voeren actie bij de poorten van de Fokkerfabrieken in Helmond en Hogerheide. De fabrieken waar vliegtuigonderdelen worden gemaakt gaan dicht... omdat het Britse moederbedrijf de activiteiten wil verplaatsen naar Papendrecht... Medewerkers moeten dan een stuk verder reizen naar hun werk, zegt de vakbond. Ja, Het is mooi dat je je baan kunt behouden, maar voor Helmond is het al 100 kilometer verder. Voor die is 60 kilometer verder. Mensen hier en ook in Helmond hebben ja, niet zo'n behoefte aan, aan werken in papendrechten Als het gaat om, om de afstand natuurlijk. Dus er moet een goede regeling komen om uh, daar iets aan te doen. De vakbonden willen een sociaal plan voor medewerkers die niet mee verhuizen. Maar daar wil het Britse moederbedrijf niet aan meewerken omdat er niemand wordt ontslagen. Chipmachine-maker ASML verwacht de komende jaren... niet aan alle vraag te kunnen voldoen. Dat zegt topman Wenning in de Financial Times. ASML in Veldhoven maakt machines die bedrijven als Samsung en Intel nodig hebben... om chips te kunnen maken. Al ruim een jaar is er een groot tekort aan chips. Daarom is er een grote vraag naar die machines. Op korte termijn ziet Wenning geen oplossing. En op de lange termijn moet de productie met ruim 50 omhoog. Maar dat heeft tijd nodig, zegt hij. Het weer vanochtend trekt de laatste bewolking weg, dan wordt het overal zonnig, blijft droog, 15 graden in het noorden en mogelijk 18 in het zuiden. En ook de rest van de week is het zonnig, morgen kan het in het zuiden 20 graden worden. Erwin De Hart bij de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen. Staan er nog zoveel files? Nee, niet zoveel. Wel enkele. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven... 9 kilometer file tussen Nederweert en Afrit Budel. De vertraging is drie kwartieren. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook doet even niet mee. Omrijden is geboden via Venlo A73 en de A67. Door werkzaamheden op de A22 Velsen richting Beverwijk. Bij de Velsen tunnel. drie kilometer file. En een kwartier vertraging en 20 minuten extra... op de A208 Sassenheim Velze. Tussen Velzenbroek en de aansluiting met de A22. Ster. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com.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 er is een grote tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. Nu 15 maanden gratis voor starters. Hey, Boekhouden.nl. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Onze werknemers komen steeds vaker weer naar kantoor. Thuiswerken, flexwerken. Hoe leiden we dat in goede banen? Dat kan Verantwoord met Tableer. Het reserveringssysteem dat je de controle geeft over het gebruik van jouw werkplekken. Kijk op verantwoordnaarkantoor.nl. Moet borstkankeronderzoek pijn doen? Universiteiten geven antwoorden waar de wereld om vraagt. Steun wetenschappelijk onderzoek op universiteitsfondsen.nl. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl Vijftien topboeken over leiderschap. Koop één boek en krijg Go Digital Stay Human cadeau. Kijk op managementboek.nl slash leiderschap. Geldig tot 1 april. Investeren in zakelijke hypotheken. Ga naar mogelijk.nl. NPO. NPO Radio 1, KRO en CRV. Niels Heidhuis met nu spraakmakers en de media. Duitsland houdt de nationale taboes tegen het licht... mede door de oorlog in Oekraïne. En wat moet NPO1 doen met het gat dat om zeven uur s avonds ontstaat... door het stoppen van Talkshow M? Dat bespreken we vandaag in het Mediaforum onder meer... met Margie Brandsma, journalist en oud-Duitsland-correspondent... Angela de Jong, tv recensent En spraakmaker is Joyce Silvester, de substituut-ombudsman... bij de Nationale Ombudsman. Eerst naar Piet Paulusma. Angela, je wilt het nog even hebben over hem. Hij is overleden dit weekend. Wat maakt hem volgens jou zo uniek? Uh, nou, eigenlijk een aantal vlakken uh, dat hij natuurlijk heel lang deed. Daardoor raakten denk ik ook heel veel mensen mij ook. Want hij hoorde al 25 jaar bij ons leven. Ook al zagen we hem niet iedere dag, maar Piet Paulusma was, was er altijd. En uh, het feit dat hij buiten stond... En ik me toch gisteravond, weet je wel, dan ben je even met zijn dood bezig... dat je dacht, van, eigenlijk is het heel gek dat dat nooit enige navolging heeft gekregen. Nee. Iedereen staat in de studio, zelfs bij SBS moesten ze terug de studio in... en met een high-tech, allerlei snufjes en wel allemaal weerfoto's... om te laten zien hoe het weer dan buiten was die dag. Ja, maar zelf niet naar buiten maar gaan. Maar in de elementen gaan staan en je laten geestelijk de regen... of gewoon lekker een zonnestraal meepikken, dat zit er toch echt niet in? Nee, hij deed dat wel en hij ging ook het land in, hè? ...windstoten in kracht 7 tot in kracht 10. Hij reisde daarvoor het hele land door. Bijzonder bij hier in Dronrijp. Hier in Haas van de Moon 0 graden. Ik ben hier op de Antiqua in Harlingen. En daar is men een voorbereiding aan het treffen om morgen uit te varen. Vanavond kom ik vanuit Brabant, Lierop. En uh, jullie hebben hier een voetbalkamp. Oh! En het wordt inderdaad morgen een oh. hele mooie dag. Het wordt... Ja, het, het is gek dat dat geen navolging heeft gekregen verder. Ja, dat vond ik wel. Uh, uh, want het is volgens mij waar het weer is en waar ja. je dan ook volgens mij moet staan maar ook zijn manier van het weer presenteren um, Niks ten nadele. Nou, niet tussen de mensen maar ook uh, bij de gerenommeerde meteorologen is het natuurlijk altijd hoge drukgebied dit, lage drukgebied, dat uh, de windfights, zus, links bij Piet was het, het is lekker weer, je kan buiten zitten ja. let op morgen in de ochtendspits wij zeggen en nationaal altijd tegen elkaar mee. wat voor weer wordt het nou? Ja, dus het heeft vijf je... minuten geduurd, maar je weet het eigenlijk het is nog niet. Een, het he? is... de, de weermannen van het journaal zijn bijna meer klimaatdeskundigen. Ja. Ja, zo ja. zo, ja. zo uh, presenteren ze zich natuurlijk ook vaak. Piet. Piet Paulus, maar was het weer. George Gewoon... Sylvester? Piet Paulusma was het weer. Hij heeft het jarenlang gedaan. Meer dan 25 jaar. Maar hij was ook zichzelf. Van hem heb ik een beetje Fries geleerd. Dat vond ik altijd zo leuk. Dat hij echt dat, dat zijn Friese achtergrond meenam in, in, tijdens het presenteren. En ja, waar ik wel heel blij mee ben nu hij niet meer leeft. Is dat hij tijdens zijn leven echt die maatschappelijke waardering heeft gekregen. Hij is ja. geridderd. Hij heeft ook nog een lintje gekregen. Dat heeft hij allemaal mee mogen maken. En ik vind dat wel heel bijzonder en fijn. Omdat... Wat Angela ook zegt, hij betekent heel veel voor ons allemaal. Ja. Nou ja, dat zag je een paar jaar geleden ook. Toen natuurlijk SBS de onbegrijpelijke beslissing nam... om hem eruit te gooien. Toen zat hij ook bij de Wereld Draai Door. En toen kreeg hij een, een praatje van Helga van Leur... en een andere weerman. En je zag hem glimmen van, het, uh, van de erkenning die hij daar kreeg. Nou denk ik dat hij daar persoonlijk hm. niet zo op zat te wachten. Maar het was natuurlijk toch iemand die een cursus bij Teliac had gedaan... en zo dat weer in was gerold. Dus die zich misschien toch altijd iets kleiner voelde... Hm. dan zo'n uh, concurrenten uh, conc of collega's, hoe je ze ook wil noemen. En dat deed hem zo goed. En daardoor dacht dacht ik ook van die dat hij nu ziek was en dat heeft hij niet bekendgemaakt. Dat is een goed recht. Maar tegelijkertijd had hij denk ik Nederlands altijd op zijn mooist en op zijn liefst als mensen ziek zijn. Dat heeft hij zichzelf ook wel op die manier ontnomen. En dat vind ik heel spijtig voor hem. Margriet, je bent uh, Oud-Duitsland-correspondent... en voor jouw moment gaan we ook naar Duitsland. Want jou valt op dat Duitse taboes door de oorlog in Oekraïne... lijken te sneuvelen. Over welke taboes ja, hebben we het nou ja, Een paar weken geleden, natuurlijk aan het begin van de oorlog... het feit dat uh, de uh, Duitse bondskanselier Scholz aankondigde... dat Duitsland zijn defensie enorm gaat opvijzelen. 100 miljard. Ik weet niet of wij wel begrepen hebben in Nederland... hoe groot die omwenteling in Duitsland is... Gezien ook nog eens het feit dat daar een regering is van Groenen... Nieuwiederkriek, de SPD, de Sociaaldemocraten ook. Dus dat, dat, was, dat was echt een enorme omwenteling in het Duitse denken. En nu uh, staat er nog iets op de tocht wat zeker zo'n Duitse taboe is. En dat is de maximumsnelheid. snelheid. Oh. He, die sta, bestaat uh, uh, in Duitsland op een aantal autobanen niet. Zoals je weet, he? dan mag je mm -hmm. lekker hard gaan rijden. Nou, ja. Ook in Duitsland woed, uh, de, of, of, of is er de discussie van hoe gaan we mensen tegemoetkomen... Nu de benzine zo duur is, dus gaan we een dubbeltje... Maar, wordt er nu in Duitsland gezegd... we moeten misschien eerst eens naar die maximumsnelheid ja. kijken. En dat is nu echt een serieus onderwerp van discussie. 130, misschien zelfs 100. Nou, ja. dat laatste zie ik niet gebeuren. Nou, als je echt zuinig wil rijden, moet je hem inderdaad tegen de ja, 100 aanhouden. Maar, maar en, weet je, en ik heb, ik heb lang inderdaad in Duitsland gewoond... en ik heb die discussie regelmatig terugzien komen... en die was altijd in no time weer weg... omdat die autolobby in Duitsland natuurlijk geweldig machtig is. Eén ja. op de zeven arbeidsplaatsen in Duitsland... is direct, indirect afhankelijk van de auto-industrie. Ja. De ADHC, de, de, de tegenhanger van de, van de Nederlandse ANWB... is de grootste vereniging van Europa. Uh, dus die hoefden hun vinger maar op te steken van ja. daar blijf je af. En het was uit het politieke debat. Dat is nu niet het geval. Maar ik heb even te nuanceren, ik heb ook wel eens gehoord... dat die maximum snelheid, dat is maar... Uh, A is dat dus niet overal, maar je bent ook niet verzekerd als je... Te hard rijdt? Nou, verzekeraar is, is er nog moeilijk over? Nee? Nou, ja, dat, dat ligt iets gecompliceerder. Oh. Het eerste is absoluut waar. Uh, het is in die zin ook een beetje, vind ik, wel eens een symbooldiscussie. Ja. Want die, die, de, die, uh, het, het afwezig zijn van een maximum snelheid... is uh, op heel veel uh, autobanen niet meer aan de orde. Hè? Dus op heel veel autobanen mag je gewoon ook niet meer. De mensen in het roergebied staan uh, en ook En wat betreft in de inderdaad... Uh, maar waar, waar je dus inderdaad zo hard mag rijden als je, als je kunt... Uh, zijn in principe geen beperkingen van verzekeraars. Oh, oké. Okay. Dat is uh, voor Nederlanders recht... ook nog wel een dingetje. Ja, absoluut. Denk ik. Want je had het over Duitsland. Ik dacht, nou, Nederlanders uh, ja, de, willen ook, zult... denk ik ook, van, bij de grens gaan we een plank gas. Je ja. zult de mensen de kost moeten geven die om die reden door Duitsland ja, te, uh, rijden. Lekker over die betonplaten, ja. uh, dingen, denk -ding. ja. He? ja. Heerlijke snelwegen daar in Duitsland. Maar goed, dus, uh, hier en hier is geen zoveel ophef over. Nou nou ja, dan tot die nu toe niet. Ik zeg niet dat het ervan gaat komen. Hè, want in dat coalitieverdrag in Duitsland staat uh, dat het niet ter discussie gesteld zou worden. Maar goed, uh, het alles uh, op het moment ter discussie. Dus het, het zou zomaar uh, wel kunnen gebeuren... omdat juist de Groenen, die het graag willen... Ja. dit nu natuurlijk aangrijpen om te zeggen... dit is het moment om het door te drukken. De NPO heeft gigantisch probleem. In de vooravond kopt het AD dit weekend. Vrijdag, had jij daar de hand in, Angela? <tie> nee. Oh. Eh, vrijdag kwam er definitief een einde aan Talkshow M. En vanavond begint het tweede seizoen van Galit en Sophie. Op social media geven Galit en Sophie in elk geval de indruk... hard te bouwen aan een goed programma met hamer en zand, eh, zaag in de hand. Welkom bij een goed nieuw seizoen van Galit en Sophie. Ah, eerst nog even doorbouwen. Succes jongens. Galit en Sophie vanaf maandag dagelijks bij en vara op NBO1. Ja, het eerste seizoen was niet een heel groot succes. Er klonk no. kritiek ook uit jouw pen. Uh, de kijkcijfers waren met gemiddeld zo'n 600.000 kijkers niet heel goed. Zeker niet. Wat maar... verwacht je van het komend seizoen? Ja, wat verwacht ik ervan? Ik bedoel, ze zijn druk aan het uh, hameren. Licht, en ja, dat klinkt dan ook weer zo onaardig. Ik bedoel, ik ga het vanavond met open vizier verkijken. En ik hoop vooral dat ze uh, een programma gaan maken... wat wel aansluit bij de wens van de kijker. Niet alleen bij die van mij. Maar gewoon bij de kijker die om zeven uur met zijn bord op schoot zit. Uh, of nog een beetje heen en weer loopt, kookt en uh, de boel opruimt. Dat gewoon op een leuke manier onderhoudende manier bijgepraat wil worden over het nieuws van de dag... en over hm. de leuke dingen van het leven. Dat waar de wereld draait door zo sterk in was. En ja, oh, toch weer de wereld draait door. Ja, toch weer de wereld draait door twee jaar later. Ja, ja maar hing dat toch niet heel erg sterk op uh, Matthijs van Nieuwkerk? Ja. Dus is... en dat is meteen ook het probleem. Er is geen nieuwe Matthijs van Nieuwkerk. Nee, dus dan is ook de vervolgvraag... moet je dan nog wel uh, weer blijven hangen aan het concept de wereld draait door? Ja, nou, aan het concept talkshow zou ik dan uh, ja uh, dit is zeven uur met een leuke ja. tune zoals we net horen en nou uh, ah ja het gekke is handen natuurlijk tafel. met de vooravond dat was best aardig uh, dat sloot aan bij een groot deel van het publiek en dat bracht in ieder geval de vrolijkheid en de lichtheid ook vaak uh, die de wereld draait door ook kenmerkte um, dat moest weg paste niet bij Biene en was niet links genoeg niet progressief genoeg niet woke genoeg om het zo te noemen mm. um, maar ja, weet je, als je nu gaat concluderen... er is niemand die het op een goede manier kan... zo'n dagelijkse talkshow... Ja, dan zou dat wel een enorme... Ja, flater voor de NPO zijn. Want maar, als je geen, om zeven uur niet een actuele talkshow kan maken... die een minstens een miljoen kijkers aan je bindt... Een miljoen kijkers? Dat, ja, dat is toch niet heel gek? Nou, zijn er veel programma's die dat halen? Margiet, wat vind jij? Uh, nou ja, nee, ik, Dan ik zitten we niet. nog onder het gemiddelde van de wereld draai door hè, met een miljoen. Ja, Dan ja, doen we ja, het ja. heel voorzichtig. <laughs> Ja, nou ja, je, je ziet natuurlijk inderdaad dat, dat de publieke omroep wel met dit uh, tijdslot aan het worstelen is. Dat is natuurlijk absoluut waar. En, want ik heb begrepen dat, dat van uh, Galiet en Sofie ook al gezegd is dat het de laatste, uh, het laatste seizoen is, waarschijnlijk. Hè? Dus... Nou, ze krijgen de kans om zich te bewijzen. Dat ja. oh, is ook nou leuk ja. om dat te horen. Ja, ja nou ja, dus. Misschien ah, dus, ja. uh, ja, ga dus dus dus eigenlijk niet zitten met jullie, maar goed, je mag het nog één keer proberen. Je mag het ja. nog één keer proberen. Je je ja, dat, dat, dat, ja, dat, dat neem je natuurlijk wel meteen in je uitzendingen mee. Hè? Dus dat. Uh, en ja, ik, ik misschien. Het is aan de ene kant misschien het erkennen van... we hebben op dit moment niemand die het zo kan doen zoals het was. Misschien moet je dan ook bedenken... dat je met dat, met, met, met dat tijdslot iets anders gaat doen. We maken de, bij de publieke omroep hele en, en dat je al je energie gaat richten... op een hele goede uh, late-night talkshow. Want mm -hmm. dat is, daar zie je natuurlijk ook... dat de, la, de, de kijkcijfers niet altijd niet, niet, of teruglopen en, en dergelijke. Maar toch is misschien met moet dat... je wel radicaal denken... Ja, maar er is met dat tijdstip wel iets merkwaardigs aan de hand. Want wat de zit, één vandaag dat scoort wel een miljoen ja, kijkers. Ja. En het journaal daarna scoort ook een miljoen. Meer dan. Bijna twee. Ja. Ja. Ja. Uh, en tussendoor gebeurt er dan iets Nee, dus het sluit, niet niet aan, het sluit gewoon niet aan bij de wens van de kijker. En nog even uitgestippeld dan, want jij zegt... ik wil daar dan als kijker of de kijker... wil daar uh, met het bord op schoot, bij wijze van spreken... of met het toetje, uh, het gesprek van de dag zien... En ook nog wat uh, zaken die het leven leuk maken. Nou ja, op het Muziek, moment kijken kijk we vooral naar buiten op dat tijdstip en naar RTL Boulevard. Dat zijn de twee kijkcijferkanonnen op dat uh, tijdstip. Maar ik vind dat uh, het, je hebt een publieke omroep. Die heeft een bepaalde taak. Uh, die heeft een traditie van om zeven uur s avonds... al vijftien jaar lang uh, de mensen bijpraten... over wat er in de wereld gebeurt. Ja, als dat nu niet meer kan... omdat je geen goede presentator hebt dan uh, is dat denk ik niet de goede motivatie om het nu maar overboord te gooien. Zou Lubach het kunnen doen? Ja, ik zou het heel leuk vinden. Iedere avond 7 uur Lubach. Moet hij het wel live gaan doen of nog eerder op de middag opnemen? Dat is het probleem. Hij maakt geen uur. Dus dat zie ik uh, tussen 7 en 8 zie ik hem niet vullen. En uh, hij neemt nu op tussen half zes en half acht s'avonds. Nou ja, dan is hij om tien uur op de buis, dus reken maar terug. Dan moet hij om half drie gaan opnemen. Nou ja, dan is de dag net begonnen. Dus ja, zie dan maar eens een dat uur te vullen met, uh, met actuele satire. Dan wordt ja. het een uh, grap van de dag tevoren. Dus dan ja. kijk, de <laughs> George Sylvester af. is de spraakmaker vandaag. Ja, aan de andere kant hoor ik wel dat uh, het idee van, uh, van Lubach... Uh, het, het, ik, ik heb een, uh, een zoon thuis, 19 jaar. Ze vinden het allemaal geweldig, die ja. leeftijdscategorie. Wat je, wat je doet met dat programma... is dat je toch wel een uh, behoorlijke mix krijgt van mensen die gaat kijken. Want jongeren die vinden dat ook hartstikke leuk. En het zou wel mooi zijn als je op dat tijdstip... Eh, ook wat je zegt, uh, Angela, publieke omroep heeft een taak... Uh, ja. Ja, toch iets op de buis kunt brengen wat, wat, wat breed bindt... en waar, waar mensen breed naar kijken. Dat het een breed publiek aantrekt, zal ik maar zeggen. Ja. En ik vond het wel heel, heel leuk van die, van, die, van die jonge gasten. Ik hoorde ze thuis bij ons praten over dat Loebach. We gaan kijken vanavond. Ik dacht van ja, ik vind het toch wel leuk dat zij zo uitgesproken zijn... en dat een leuk programma vinden. Daar kan je wel Zeker. iets mee doen. Ja. Ja, maar nou, die... goed, het zit om tien uur nu ook goed, denk ik. Doet uh, heel goed op, uh, op dat tijdstip. En je ziet dat op één er wel weer door enigszins in de lift zit... Uh, ja. De laatste dank, tijd. Ja. Ja. Met dank aan Lubach. Ja, ja. Maar iets geheel nieuws dan misschien? Wat, wat, wat zou dat kunnen ja, zijn dan? dan nieuw... Iets geheel ja, nieuws. Ik ga er niet over. Ik hoor wel wat scenario's... waar ze nu over uh, aan het denken zijn. Dat mocht Galit en Sofie dus inderdaad niet beter worden... dan, uh, dan afgelopen seizoen, uh, dat ze misschien wat gaan schuiven her en der... Maar ik hoef de concurrentie ook niet wijzer te maken. Concurrentie? <laughs> welke Concurrentie? Bij onze concurrenten, van de andere kranten en andere media. Oh, zo. Ja, ja. <laughs> ja. Uh, nou, maar ligt iets meer het uh, tipje van de sluier op dan? Wat? Nou, nee, wat ik zeg. Je zou kunnen gaan schuiven met bepaalde programma's. Ja, ja daar wordt natuurlijk aan gedacht. Nou ja, ze moeten iets. Kijk, en uh, ik vind het altijd leuk als je er met mensen over in discussie gaat... dat mensen roepen... ja, maar er zijn genoeg mensen bij de publieke omroep... of haal iemand bij de commerciële vandaan die het zouden kunnen... En dan denk ik altijd, nou weet je, de mensen die dit echt kunnen, die en een politicus scherp kunnen interviewen, die en die vervolgens en een artiest kunnen interviewen op een manier over een nieuwe plaat die dan toch weer boven de middelmaat uitstijgt. Die en hun stempel op zo'n programma drukken, maar ook nog genoeg charisma hebben om iedere dag naar te willen kijken als kijker. Ja, die zijn er niet zoveel. Oh, ik dacht dat je gezegd: die werken al bij de publiek omhoog. Nou, je had natuurlijk de top drie: Eva, Jeroen en uh, Matthijs. Nou ja, die doen uh, allemaal iets anders. Mede door de salarissen die natuurlijk niet uh, toren. Hoog zijn. Maar, maar hoe, hoe kan het nou dat er helemaal geen uh, nieuw talent aan klaar staat dat dat wel zou kunnen gaan doen? Ja, er is of af. Ja, er is gewoon heel weinig aan talentontwikkeling gedaan. Mm. Je zag. Uh, de, de afgelopen tien jaar zag je wel een, een duidelijk patroon in de carrière van Eva Jinek. Die natuurlijk in de ochtend, en toen op de zondagmiddag en een keertje op vrijdagavond. Nu zie je bij Splinters Jabot dat daar ook wel enige talentontwikkeling mm. uh, gebeurt. En dat er in de lote uh, iets wordt gedaan. Dus daar zie ik over tien jaar ook nog wel een, uh, een carrière voor. Weet je, je moet ook wel enige levenservaring hebben, toch, om zo'n programma te presenteren en, en enige bagage en weten wat er speelt in de politiek. Maar Giet, rondom corona ging al een ging een tijdje heel goed met de talkshows. Ja. Dat was eigenlijk ook rond het begin van op 1, volgens mij ook. het scoorde me ja, heel ja, ja, nou, maar dat, veel veel gekeken. Dat, dat zag je inderdaad wel, hè? Dat, dat toen we allemaal in de ban van corona waren, de, de, de talkshows het, het goed deden. Ja, maar waarom nee. is dat rondom de oorlog dan niet? Ja, nou ja, zeg het maar. maar de eerste nee. week wel, hoor. De eerste, eerste week zag je de, de ja. kijkcijfers wel. Er gingen de kijkcijfers wel omhoog, maar uh, dat is nu eigenlijk ook wel weer afgelakt. Zeg het maar, kijk, in nee. corona uh, konden we ook weinig anders dan televisie kijken, hè, zou je kunnen zeggen. Dat, dat is misschien een verklaring. Ik denk dat een verklaring ook wel is dat, um, dat het voor, voor zeker een, een late night talkshow geen lekker onderwerp meer is. Mensen, hey, je, hebt, je hebt het zes uur journaal gehad, je hebt een vandaag gehad, je hebt nieuwsuren. Eh, je wilt dan misschien niet weer oorlog. Dus dus het is wat dat betreft ook wel nog Niet leuks voor dat je naar bed gaat. Ja, dat denk ik ja. wel. Dus nou, iets wat er misschien bij aansluit: uh, Formaatontwikkeling, uh, mensen de kans geven. Uh, Paul de Leeuw is binnenkort jarig, uh, die wordt 60. Uh, maar die heeft natuurlijk in het begin van zijn carrière wel, of begin nog steeds wel misschien, uh, dat is nu onderwerp van wat we nu gaan bespreken, een uh, taboe doorbrekende rol. Uh, afgelopen zaterdag was er een ode aan hem te zien. Uh, Paul de Leeuw, 60 jaar. Vakgenoten zoals Simone Kleinsma en Briet Kaandorp, die blikten terug op Paul's oeuvre en zijn betekenis voor de Nederlandse televisie. Uh, maar heeft Paul de Leeuw inderdaad veel betekend voor de Nederlandse tv? Ja, dat is natuurlijk om, on... ja, daar is, daar is, is, je kunt er van houden of niet, maar dit is uh, onbetwist. Uh, op welke manier? Ja, kijk, hij heeft denk ik, uh, hij was natuurlijk onvoorspelbaar, hij, hij was uh, impulsief, kijk, nu, nu hebben we het allemaal over Lubach, Lubach is natuurlijk allemaal wel heel erg bedacht geregisseerd en geregisseerd. Ja. En daarin was Paul de Leeuw natuurlijk een uniek talent, dat hij dat uh, he, ook daar zijn natuurlijk dingen van tevoren bedacht, maar hij hij was juist zo uniek... omdat dit opeens ook allemaal heel anders kon gaan... Dan, dan, dan in ieder geval jij als kijker dacht. Ja, en is hij dat nog? Nou ja, kijk, op een gegeven moment wordt zelfs dat voorspelbaar. En ik, ik, hm. ik heb het programma van afgelopen zaterdag niet kunnen zien... maar. Eh, wat ik teruglas in, in recensies, en dan is het ook een beetje uh, gemengd. Hè? Iemand, Trouw bijvoorbeeld, schrijft uh, dat dat missen we echt op televisie. Terwijl de teneur van, van andere recensenten toch wel is. Van, ja, Zelfs daarin werd hij voorspelbaar. En hij heeft natuurlijk zoveel gedaan dat je ook bijna denkt: van... wat zou nu nog een nieuw format zijn voor Paul de Leeuw? Hij is natuurlijk zelfs ook nog een tijdje op één gepresenteerd. Nou, dat was niet een onverdeeld succes. Bepaald niet. Nee. Als je dan, ja, nee, jou viel een stuk op uit de ode uh, aan Paul. Uh -huh. uh, waarin het ging over het feit dat hij iedereen gelijkwaardig zou behandelen. Met dezelfde soms harde grappen en kwinkslagen. Ook als er iemand met een handicap in het publiek zit. We hebben er zo heen in de zaal, ja? Yeah. Hallo. Hallo. Hallo. je het bij jullie? Nee. Ben je hoor je? Of ben je aankomen lopen? Nee. Oh, wat zal? Aankomen rijden. ja, dat is waar. Wat als dit vandaag nog op tv zou zijn? Ik denk dat Twitter ontploft. En dat er tien minuten later op allerlei nieuwsites uh, stukjes staan over publiek. Uh, spreekt zijn afschuw uit over hoe Paal omgaat met bepaalde mensen. Dat, dat, dat trof mij erin. Uh, hij is natuurlijk, er wordt altijd gezegd: Paal de Leeuw was enorm taboe doorbrekend. Was hij ook? Ik bedoel, René Klein zat weer een enorm stuk in en ik zat weer mee te janken. Ja, zanger die uh, had. Ja, en hij gaf me ook inderdaad een zoom. Dat, dat is me toen misschien nog niet eens opgevallen, nee. maar nu wel. Hm. Uh, maar toen dacht ik: welk taboe heeft hij nou eigenlijk doorbroken? Want ja, als hij dit nu zou doen op televisie met een gehandicapt iemand... Mm -hmm. Dan zouden we dat allemaal niet meer pikken. En dan zou de wokpolitie. En, en dan noem ze allemaal op de. Uh, die zou klaarstaan om te zeggen. van Dit kan niet. Joseph Visser zit heel hard te knikken. Ja, kijk, we leven in een tijd waarin uh, het woord wok uh, veel gebruikt wordt. Uh, mensen willen gerespecteerd worden. Ongeacht hun achtergrond, leeftijd, hmm. plaats waar je geboren bent. Maar en hij ook... respecteert ze toch wel? Ja, nou ja, ik vind. Als je dit zo. Als je zo'n snapshot even hoort. dan denk je van hoe. als dit zo tegen iemand die uh, minder valide is wordt gezegd. dan moet het wel heel erg in context geplaatst worden, want je haren reizen te bergen. Ik denk in deze tijd, mm -hmm. waarin mensen alert zijn en, en ook heel goed opletten hè, van, van op welke wijze, welke toon, hoe gaat dit nou, dat dat niet meer wordt geapprecieerd. En ik sluit aan bij Angela, niet alleen Twitter ontploft, maar hij krijgt ook nog een behoorlijke klacht aan zijn broek. Maar ja. dit is dus precies het punt wat ik heb, want 9 van de 10 keer reageert Twitter dus op een fragment wat ze rondgestuurd zien ja, worden. zonder de context. vijf seconden, en daar mm. spreekt iedereen zijn afschuw over uit. Ze kijken het programma voor de rest nooit, dus ze weten niet wat iemand doet. En deze jongen, die had de grootste lol. Want de jongen die werd precies behandeld... zoals een dame in een bloemetjesjurk met een uh, permanentje ernaast... ook zou worden behandeld op Paul de nog, Maar dan is wel de vraag, zou dit nu dan nog kunnen? Uh, nee, denk ik. Uh, ik tegelijkertijd, denk het ook niet, hoor, het niet kan, Tegelijkertijd, door de manier waarop Paul de Leeuwen deed... werd het toen in ieder geval wel geaccepteerd. Of het nu nog zou gaan, ik weet het mm, niet. Maar... Nee, toen was het... Ja. Well. Zijn manier van doen en omgaan met mensen maakt een hoop goed. Maar het is wel heel jammer dat het niet meer kan. We gaan naar de taal. Ja, goedemorgen. Frank, goedemorgen. Frank van Pamelen. Niels, goedemorgen. Goedemorgen ook, uh, dames hier aan tafel. Ja, we gaan naar de taal. En wat mij betreft, morgen veel meer, over het weekend weer. Ontmoet, tot morgen. Ja, Piet Paulus, maar ook, ik wil het nog even over hem hebben... in het taalteam natuurlijk. Gisteren is hij overleden, misschien wel de bekendste weerman van Nederland... in elk geval de bekendste Friese weerman van Nederland... ambassadeur van Friesland en van de Friese taal... werd hij gisteren uh, genoemd door de commissaris van de Koning daar. En inderdaad, kan iedere Nederlander dankzij Piet Paulus... maar op zijn minst twee woordjes Fries. Ontmoet, <lacht> ontmoet, <lacht> ontmoet, ontmoet. Ja, tot morgen op zijn piets, maar dat zullen we dus nooit meer horen. Ja, een nieuwe lente en een nieuw geluid, schreef ooit de dichter Herman Gorter, maar uitgerekend op het moment dat de lente begon, gisteren, eind van de middag, werd duidelijk dat er niet een nieuw geluid zou uh, verschijnen. Maar dat een oud-vertrouwd geluid zou verdwijnen. Het Friese moorn van morgen werd even vervangen door het Engelse moorn van Rouwen. En dat er wel de lente over het algemeen zo vrolijk kan maken, Niels. Uh, zaterdagavond begonnen ze er bij Studio Sport spontaan van te rijmen. Vlak voor de lente bezoekt PEC FZ Twente. Ja, het is geen Herman Gorter, <lacht> ik geef het onmiddellijk toe... maar het is wel een vrolijk uh, nieuw geluid. Uh, dat doet de zon dus met je. Het maakt uh, alles net even wat vrolijker. Uh, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten, weet je nog. Een klassieker, een voorjaarsklassieker uh, zou je kunnen zeggen. Zeg maar het Milan Sanremo van de nederpop. Ja, Mathieu, wat ik me nou afvraag, hè. Je hebt, ge ja, je hebt geweldig geweldige rentree gemaakt... Maar ben je ook een tikje teleurgesteld? Ja, ik ben heel teleurgesteld. Ja, <laughs> ja Mathieu van der Poel. Zaterdag maakte hij zijn entree in het peloton... na maanden uit de relatie te zijn geweest. Hij werd derde. Hij was mm. heel teleurgesteld. Maar toen dacht hij waarschijnlijk... ja, hey, Milan Sanremo wordt ook wel La Primavera genoemd. De lente. Dus het was eigenlijk best wel een goede dag, toch? Ja, zeker. Ik... Uh... Het was een heel mooie dag, lekker windaf en de zon scheen, dus uh, was top. En derde bij je rentree, nou, dat doen er niet veel, hoor. Nou ja, daarom dus, ik ben, er, ik ben er wel heel blij mee. Ja, van heel teleurgesteld naar heel blij en een heel mooie dag in een paar seconden. Dat doet de lente uh, dus met je, in Nederland, in Italië, overal in Europa, maar bijvoorbeeld weer niet in een land als Bahrein. Het is uh, enorm klote um, nee. en ik ben natuurlijk niet blij. Ja, Max Verstappen na de Grand Prix van Bahrein waar hij een paar ronden voor de finish uitviel. Hij was niet blij, maar ja, het, het is daar ook niet echt lente natuurlijk. Het is er bijna altijd even warm, maar het leverde toch een wijze uitspraak op. Eh, want ik, het een kampioenschap wordt gewonnen natuurlijk door elke punten te scoren en niet uit te vallen. Het kampioenschap wordt gewonnen door punten te pakken en niet uit te vallen. Een waarheid als een hele kudde koeien, zou je kunnen zeggen. Een mooie uitspraak, wel een beetje kruifiaans. Um, en ook in de Johan Kruijf Arena vielen mooie woorden te bewonderen. Als we zoveel beter zijn dan onze tegenstander, wat we dan afdwingen. Maar ja, dan de Bietenbrug opgaan, ja, dan zit je daar door. Ja, Erik Ten Hag, coach van Ajax, gisteren won hij van Feyenoord in de Klassieker. Het wemelde trouwens van de Klassiekers uh, dit weekend. Hij had het hier over de Bietenbrug opgaan. En die mm. heb ik al een tijd niet meer gehoord. Dat vind ik een hele mooie uitdrukking. Mooi, ja. Prachtig, hè? de Bietenbrug, een klassieke uitdrukking. Het gaat er wel meer om een herfstklassieker dan om een voorjaarsklassieker in oh, dit ja, geval. Uh, Bietenoogst, uh, boeren rijden met karren vol bieten. Het wordt glad op de weg. En als je dan over een brug heen, wilde, kon je een behoorlijke uitglijder maken. Daar komt dat vandaan. Zoals Ajax vorige week in de Champions League. Maar een nieuwe lente, een nieuw geluid. Sinds gisteren. Ajax won op het nippertje. En dus zijn de fruitzichten, zoals Piet Paulusma altijd zo treffend wist te zeggen, weer gunstig. En met Piet Paulusma wil ik dan ook eindigen vandaag. De ambassadeur van de Friese taal. Donderdag had hij zijn laatste weerbericht. Weerbericht voor vandaag ook. Een maandag 21 maart. En je hoort ook bij hem Ondanks zijn naderende einde het positieve geluid... dat zo nadrukkelijk leunt op de lente. En als we en naar Mandje... dan komt die temperatuur uit om het bij de 14 of 15 graden. En wat een fantastische temperatuur. En dan kan het alleen nog maar beter worden. Daarna kan het alleen nog maar beter worden. Piet Paulusman. Mooi, ja. Dankjewel, Frank. En uh, ik dank ook Anja Long. Ik zeg er nog even bij, ook over Piet... Uh, RTV Noord en uh, Drenthe... die hebben al jarenlang een weerman buiten. Dus uh, het heeft toch navolging gekregen. Heel Zien, goed. Groningen, Drenthe natuurlijk ook heel goed. En nu de landelijke weer. tv weer. En nu de landelijke tv <laughs> nog. Margriet, jij ook bedankt, Margriet Bransma... voor jullie deelname aan het Mediaforum. Dadelijk praten we over racismebestrijding. Eerst is hier Dorot Meegers met het NOS Journaal. In China is een passagiersvliegtuig neergestort. Over slachtoffers is nog niets bekend... maar aan boord waren 132 mensen. Toestel in Boeing 737 van China Eastern... stortte neer in het zuiden van het land... Na een explosie bij een winkelcentrum in Kiev... halen hulpverleners mensen onder het puin vandaan. Was daar vannacht een enorme explosie. Zeker zes mensen zijn om het leven gekomen. Nederlandse burgemeesters maken zich zorgen... over het aantal opvangplaatsen voor Oekraïners. Vandaag moeten de gemeenten 25.000 plekken hebben. Dat aantal is bijna gehaald. Daarna zijn er nog eens 25.000 plaatsen nodig. Maar Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad... vraagt zich af of dat voldoende is. En vakbonden FNV en CNV voeren actie bij de Fokkerfabrieken in Helmond en Hogerheide. Die fabrieken gaan dicht en de activiteiten worden verplaatst naar Papendrecht. De vakbonden willen dat Fokker gaat meebetalen aan de reiskosten en dat er een sociaal plan komt. Maar het Britse moederbedrijf van Fokker is dat niet van plan, want zeggen ze daar, er wordt niemand ontslagen. Erwin de Hart met de ANWB Verkeersinformatie. Er staan files waar gewerkt wordt aan de weg. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Door een spoedreparatie aan de vangril bij Afrit Budol. 8 kilometer fiede. Vanaf Nederweert 25 minuten vertraging. A22 Velzen richting Beverwijk. Er wordt tot 8 april gewerkt bij de tunnel 3 kilometer fiede. Tot half 12, Nieuws Heithuis. Hoe voed je kinderen op zonder al te veel vooroordelen? Daar gaan we het zo over hebben op deze Internationale Dag... tegen Racisme en Discriminatie. Met hoogleraar Judy Mesman en spraakmaker Joyce Sylvester. En waarom vangen we Oekraïnse vluchtelingen ruimhartiger op... dan vluchtelingen uit Syrië, Irak of Soedan? Dat stelt hoogleraar Hans Siebers wordt bepaald door nationalisme. Dan spreken we na elven. Eerst gaan we naar Amersfoort. Karo en CRV. Verhalen van spraakmakers. In Amersfoort komt een deze dagen een groep vluchtelingen met beperking aan. Vrijwilligers en medewerkers van Amersfoort zetten alles op alles om deze groep zo goed mogelijk op te vangen. Deze week kijken we elke dag mee hoe het daar gaat. Dit is dag 1. Amerpoort is een organisatie die, zoals ze zelf zeggen... werkt aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Toen de organisatie werd gevraagd om te helpen... bij het opvangen van Oekraïnse vluchtelingen uit die doelgroep... wilden ze dat graag doen. Ze zijn nu nog hard aan de slag om een locatie op te knappen... die tot voor kort werd bewoond door jongeren met een beperking. Verslaggever Anne van der Veen ging langs. Een groep is al dagen bezig om de verlaten woningen weer netjes te krijgen... Vrijwilliger German John is er elke dag bij geweest en heeft de lijn. Goed bezig. Ja. Er wordt het Raakt fris. Nou, moet je kijken, joh. Hey, het gat in de muur is ook gemaakt, hè? Ja. Ik moet um, zeggen, dit is voor mij een soort ook van uh, bezige therapie. Uh, ik, merk, ik heb dit gemist. Want uh, op mijn werk ben ik alleen maar bezig achter de pc, uh, ict dingetjes, En dat wordt op hoog niveau gecommuniceerd. En uh, ja, men heeft een uh, opdracht, dat moet gerealiseerd worden. Maar je doet je niks meer met, uh, met de klussen. En dit, dit, dit geeft gewoon een goed gevoel. Dus je kan alles op nul zetten en gewoon lekker gaan. Zelfs dit dweilen? Dat vind ik, ook, vind ik niet erg bedoeld. Mindful? Dat, yes, en uh, ook al, ik heb ook zelf mijn knieën ook lopen schrobben. Dat vind ik niet erg. De woningen waren een paar dagen geleden nog uitgeleefd... maar zijn nu bijna spik en span. Op wat kleine dingetjes na. Wat goed dat je dat gezien hebt, zeg. Ja. Wat is er aan de hand? Dat kan gewoon niet. Een oud-bewoner heeft een tekst op een balk gekookt... die moeilijk weg te poetsen is. Dus ik heb een, een, een lekker verf gedaan, maar het moet nog een keertje gebeuren. Ja. Dat is een aardig puntje voor vermogen. Ja, goed dat je het zegt. Games Armenpoort heeft Jerry Pols mede de leiding. Voor mij begon het verhaal een paar weken geleden dat uh, we zaten in een uh, vergadering en de directeur gaf aan... van nou, we gaan iets doen met de opvang van vluchtelingen. Uh, en nou ja, ik heb het nieuws uh, natuurlijk net zoals iedereen... de afgelopen tijd gevolgd en dat, dat raakt. Uh, dus ik heb al, Vanaf het begin dacht ik al, ik wil, wil wat doen. Uh, dus ik heb kleding gedoneerd en uh, uh, zo is het begonnen. En dan denk ik, ja, je wilt toch wat meer? En dat hoor ik iedereen om me heen zeggen. Dus toen hij zei van, we gaan wat doen met, uh, met de opvang van vluchtelingen... toen zei ik, oké, okay, als dat komt... Uh, dan wil ik daar heel graag uh, wat in betekenen. En wat voor soort groep komt er? Er komt een groep uh, met, met, met mensen met een beperking. En uh, geen idee nog wat voor beperking dat is. Dus, uh, en we weten pas wie er eigenlijk echt komt als ze onderweg zijn. Dus zeg dat je 24 uur van tevoren krijgt een telefoontje. Of er wordt eigenlijk een appgroep aangemaakt waarin informatie gedeeld wordt. En 24 uur van tevoren, we weten wie er echt komt. Maar nu weten jullie eigenlijk nog niks? Nee, nee nog niet. Nee. Heb je er stress van? <laughs> nou, uh, ik ben eigenlijk gewoon aangegaan. En we hebben gewoon gedacht, het moet gewoon geregeld worden. Dus het is heel spannend. Het is uh, voor mijn gevoel uh, dag en nacht, dag en avond. Uh, maar ook echt helemaal te gek. Ik krijg heel veel energie van, want er zijn heel veel mensen die mee willen doen. Veel vrijwilligers, maar ook collega's hebben de afgelopen dagen geholpen. En op een van de vele gangen staat één van hen te dweilen. Ik ben Gerard van Capelle en ik ben hier... Uh, ik werk bij Amelpoort en ik hoorde dat we mensen nodig hadden. Ik dacht, nou ja, ik kan in ieder geval iets doen. Dus uh, dat is eigenlijk mijn reden om hier te komen. Is dat een fijn gevoel? Nou ja, dat weet ik niet. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het zo'n nare situatie dat ik... Nou, het, wat ik voel, is niet zo heel belangrijk, denk ik eigenlijk. Toch, het, gaat, het is echt gewoon verschrikkelijk wat daar gebeurt. Dus uh, dat, is, nou ja, dat is meer dan mijn gevoel. Belangrijker dan mijn gevoel. Dat snap ik. Ik kan me ook voorstellen dat iedereen zich een beetje machteloos voelt... Mm -hmm. en dat je tenminste ook al is het dweilen van een gang... Ja. dat dat toch wel fijn is om iets te kunnen doen. Nee, dat klopt wel. Je wil iets doen. Hè, en je, nou ja, Die machteloosheid, hè, dat, is, dat is zeker waar. Dus dan helpt het wel om iets te kunnen doen. Dat is een fijn gevoel. Maar ja, dat lost het niet heel erg op. Ja. En wat doe je normaal gesproken bij Amerpoort? Ik ben orthopedagoog. Ik werk met mensen met een lichtverstandelijke beperking. Want dat vroeg me ook af. We weten helemaal niet wat voor groep hier komt. Nee. Nee, en wat ze, wat ze meegemaakt hebben. En hoe, hoe ze zich voelen. en nou ja, Of ze nare dingen hebben gezien. Of ze trauma's hebben. Dat weet je allemaal niet. Dus het is ook, nou, daar zijn we heel benieuwd naar. Maar is dat dan anders als je een beperking hebt? Ja, natuurlijk zijn dit, ja, dit... Ik denk dat mensen... Als je een beperking hebt, is het soms moeilijker om dingen op een rijtje te krijgen. En, en te begrijpen wat er gebeurt. En uh, dus dat kan aan de ene kant ma kan het maken dat het meer langs je heen gaat. Het kan ook zijn dat het daardoor juist veel schokkender is. Hè, omdat je... Nou ja, nog minder begrijpt van wat er gebeurt dan als je geen beperking hebt. Heb je ook daarin je expertise aangeboden? Uh, nee, ik heb alleen maar een mailtje gekregen <laughs> of ik vandaag wilde schilderen. En nog... toen sta ik te dweilen. <laughs> maar volgens mij is het wel, ja, dat hangt er ook vanaf, ze komen met, met begeleiders heb ik begrepen. Dus misschien zijn we daar helemaal niet in nodig. En als we wel wat kunnen doen zou het super fijn zijn natuurlijk. Ja. We wachten het even af. Ja, dat is, uh, dat is belangrijk nu. Eerst maar eens dwijnen. De je ziet het, Sherry. Uh, we hebben hier netjes uh, alles gewit. Dus het is van de huisvesting nog om uh, gordijnen of uh, rolgordijnen op te hangen. Ja, komen gordijnen komen gordijnen morgen. Uh, bedden komen morgen ook. Worden allemaal in elkaar gezet morgen. Wordt wel een klus volgens mij. Straks is die groep hier, hè? Kijk, dit is allemaal heel erg opgewekt en blij. Ja. Ben je bang voor het verdriet ook wat ze meenemen? Weet je dat ik dat een beetje heb... Uh, ik denk dat ik dat een beetje uitgeschakeld heb nog tot nu toe omdat het is alleen maar zorgen dat... Nou ja, nee, ik kan dus echt alleen maar denken aan... hoe maken we het hier zo mooi mogelijk en daar gaat alle, alle energie in. Um, nu het dichterbij komt, begin ik dat te voelen. Ja. Morgen weer in deze serie van Anne van der Veen. Nieuws van de NOS. In China is een passagiersvliegtuig neergestort. We hoorden dat net al in het bulletin. Een binnenlandse vlucht crashte in de provincie Guangxi... in het zuidwesten van het land. Correspondent Suur Dendaas, wat weet jij over de ramp? Ja, we weten dat er um, in elk geval 133 mensen aan boord waren. Uh, in eerste instantie leek het om, uh, uh, sorry 132 is het nu. Um, negen man en vrouw, cabinepersoneel en uh, de rest passagiers. Eentje leek zijn vlucht op het laatste moment nog te hebben geannuleerd. Het gaat om een Boeing 737 uh, onderweg vanuit Kunming in het zuiden van China naar Guangzhou. Uh, is uiteindelijk dus neergestort in Guangxi. Uh, niet ver van Guangdong, ergens in de Bergen. In de bergen, aha. Dus dus nog niet echt dicht bij de bestemming. Nee, absoluut niet. En als we kijken naar de filmpjes die op dit moment vooral op Weibo... en andere Chinese sociale media tot ons komen... dan zien we dat het er erg onherbergzaam uitziet ook. Er zijn daar wat lokale inwoners die filmpjes hebben gepost. Daarin zien we rookpluimen. Daarin zien wij vuur. Daarin zien wij losse brokstukken. Dat is waar we het op dit moment mee moeten doen. Voor de rest zijn er nog weinig details bekend. Laat staan wat de oorzaak eventueel zou kunnen zijn. Uh, slecht weer leek het niet te zijn... maar ook daarvoor is het nog te vroeg... denk ik, om uh, conclusies te trekken. Uh, de maatschappij China Eastern Airlines... hoe staat die bekend... Ja, die staat best wel goed bekend. Het is mm. een van de grote drie hier in China. Samen met China Southern en Air China. Um, allemaal staatsmaatschappijen. Uh, grote maatschappijen met over het algemeen uh, goed en relatief nieuw materieel. Um, airport, uh, sorry, uh, uh, vliegtuigcrashes uh, zien we hier ook eigenlijk niet de laatste tijd. vliegen mm. staat als veilig te boek hier in China. Um, dus wat dat betreft wat hier precies gebeurd is. Ja, ik denk dat we daar de komende uren dagen meer over gaan horen. Maar op dit moment. Daarover nog geen nieuws. Dus. Goed, Joert en Daas, dankjewel over de vliegramp in China. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, Tweede uur van Spraakmakers met aan tafel nog steeds... spraakmaker Joyce Sylvester, bestuurder. Ze is uh, ombudsman bij het instituut Nationale Ombudsman. Schrijver van het boek, bent u de burgemeester? We gaan het hebben over de week tegen racisme... die vandaag begint met de Internationale Dag... tegen racisme en discriminatie. Ja, en nu moet ik er eigenlijk wel even bij zeggen... voor de mensen die u niet kennen, u bent zwart. Hè? Ja, Vandaar dat dus die Gid titel. Zwart. Vandaar, dat die, meneer... Vandaar nou. dat die meneer. <laughs> Vandaar dat die meneer in de raadzaal, toen ik daar een ontvangst had een receptie in het Narendse stadhuis met open mond aan mij vroeg: Bent u de burgemeester? Ja, ja. Dat was een heel apart moment, want hij was verwonderd. En ik was verwonderd dat hij het mij vroeg. Ja, en kwam dat wel goed eigenlijk tussen u en die meneer? Ah, heeft het te... Hartstikke goed. Ik heb thuis heel erg geleerd om uh, racisme en discriminatie... aan de kaart te stellen, hè, om, om daar iets van te zeggen. Ook ja. te melden, want het is ook heel belangrijk... als je het gevoel hebt racisme en discriminatie te ervaren... dat je het meldt, daar gaan we het straks ook nog even over hebben, hoop ik. Maar deze meneer was zo verwonderd en echt oprecht verbaasd... Ja. dat hij uh, bij mij overkwam... Uh, als uh, iemand die uh, gewoon contact zocht. Ja, ja, ja. en dat heeft u gekregen. Al was het op deze wat uh, uh, uh, maar Ja, wat manier. Ik, maar... Wat ik zeg, uh, hij heeft mij ook verbaasd. Want ja. ik was bezig uh, met mijn werk. Ja. En ik was niet iedere dag bezig met, uh, met mijn huidskleur... als ik mijn uh, werk uitoefende. Nee. En dat vind ik wel een punt van deze tijd... Er zijn mensen die uh, ja, discrimineren, die mm -hmm. racistisch zijn. Maar ik geloof dat het merendeel van de mensen zich verwondert. En ik zou het ja. jammer vinden als die verwondering... dat je je niet meer dat mag je uiten, dat je niet voelt. meer mag, he, mag zeggen wat je denkt. Ja. En deze meneer had ook iets ontwapenends. Het feit dat hij op deze manier tegen mij zei... bent u? de burgemeester, was gewoon heel spontaan, was gewoon heel spontaan ja, en ontwapenend. Ja. Uh, vergelijkbare ervaringen heeft de hoogleraar Judy Mesman, schrijver van het boek Opgroeien in kleur, opvoeden zonder vooroordelen. Hartelijk welkom ook. Uh, want u, u zit... Uh, ik herinner me een anekdote over een toga. Uh, ja, dat ging meer over vrouw zijn. Je ja, oh, dat ging over vrouw zijn. En dat ja, was dat mijn is... eigen vooroordeel. Ja, uh, ja dat klopt. U, u, u nam aan dat iemand uh, niet zijn eigen toga opkwam halen... maar die van haar man. Ja, dat klopt. En, <lacht> en Zodra ik de gedachten in mij opvoelde komen... Uh, schaamde ik mij direct, ja. maar ik had hem dus wel. Ja. En ik gebruik die anekdote vaak om aan te geven... dat we nou eenmaal automatische associaties hebben... met bepaalde beroepen en hoe mensen er dan uitzien. Ook mensen die zich er dagelijks mee bezighouden. Ja, precies. Ook mensen zoals ik die zelf een toga hebben... en beter zouden moeten weten. Dan kunnen we dus ontspannen dit, uh, dit, <lacht> dit gesprek in. Opvoeden zonder vooroordelen. He, dus je kind zoveel mogelijk bijbrengen. Ja. Uh, uh, nou ja, wat, wat je ze bijbrengt, dat gaan we zo meteen bespreken. Maar in elk geval zo, zodat ze zo min mogelijk vooroordelen ontwikkelen. Kan dat eigenlijk wel? Uh, nee, ik geloof dat de derde zin van mijn boek is... dat uh, zonder vooroordelen opvoeden niet kan. Maar dat er wel uh, manieren zijn om inderdaad vooroordelen uh, te bespreken... Uh, daar bewust van te worden... En, en in het dagelijks leven niet in de praktijk te brengen. Ja, ja. Uh, heeft dat te maken met uw eigen ervaringen? Uh, wat heeft te maken met mijn eigen? Ervaring? Nou, dat u dit, dat u over dit onderwerp nou, bent gaan schrijven. vast deels. Ik ben zelf van Indische afkomst en ook wel, uh, nou, met soms met uh, wat, wat vreemde opmerkingen bejegend, uh, vroeger en soms ook nu. Ehm. Um, maar het is vooral een wetenschappelijke interesse ook van mijn kant geweest. Ik ben pedagoog, dus ik ja. uh, hou me bezig met hoe kinderen zich ontwikkelen... op allerlei onderwerpen en wat ouders en het onderwijs daaraan kunnen bijdragen. En dat heeft eigenlijk wel even in uw carrière geduurd... Ja. voordat u dacht, nu ga ik het, uh, het vooroordelenaspect in de opvoeding aan. Ja, dat is nu de laatste tien jaar dat ja. ik me daarmee bezig ben. Um, goed, dus je kunt wel iets doen om uh, vooroordelenontwikkeling... bij kinderen te, te remmen. Of in elk geval met meer uh, facetten aan, uh, in, in aanraking te laten komen. Ehm... Um, Kijk, veel ouders denken dat kinderen tot een bepaalde leeftijd kleurenblind zijn. Hè? Als je een kind vraagt... Ja. U zit meteen nee te schudden, ja, Joyce. Ik, ik zit meteen nee te schudden. Ik, ik heb zelf een uh, zoon die is van Chinese afkomst. Ja. Hij is uh, geadopteerd op zijn uh, derde jaar. En ik kan me nog herinneren het moment dat wij in een Chinese restaurant zaten te eten met mijn ouders. En mijn vader zei, goh, het eten is wel heel erg lekker hier. Ik zou hier toch wel graag willen werken in dit Chinese restaurant. En je raadt het. Onze zoon was 3,5 jaar en hij zei opa dat kan niet dat u hier in het Chinese restaurant werkt want opa is zwart, ziet eruit eigenlijk net zoals oh, ik. Dus hij zag heel goed 3,5 jaar en of hij trok al de conclusie dat opa niet kon werken in het Chinese restaurant ja, omdat ja, opa ja, geen ja. Chinees is. Nou jij? Hm. Heel bijzonder wat moment, we vond ik over, dat. Eigenlijk Wat kinderen wel en niet zien? Ja, kinderen zijn niet kleurenblind. Uh, dat zijn ze eigenlijk al als baby niet. Dus uit uh, onderzoek laat zien dat uh, kinderen ergens tussen de zes en de negen maanden... Uh, al vrij feilloos uh, het verschil tussen mensen uit verschillende etnische groepen kunnen zien. Hè? Dus uh, Europees, Afrikaans, Oost-Aziatisch. Mm -hmm. uh, dat verschil zien ze... Dat is ook niet zo heel gek. Want het is natuurlijk eigenlijk een zintuiglijke ja, enorm zichtbaar. ervaring. Ja. Dus als je ogen het doen, dan zie je het. Maar ze weten dan nog niet tot welke groep ze zelf nee. behoren. Nee, dat weten ze dan nog niet. Want er komt natuurlijk pas een spiegelmoment. Hè, dat een kind zichzelf uh, leert kennen eigenlijk. Maar ze weten wel door wie ze voornamelijk omringd worden. Ja. Uh, want ze beginnen al wel heel vroeg een, een verschil te uh, zien... tussen mensen die bij hen horen, dus die ze veel zien... en mensen die dat niet doen. Ja, dus uh, ja, dat is misschien ook het misverstand... dat je ze kleurenblind wil houden of wil maken. Dat ja. hoeft ook niet hè, in uw uh, overtuiging. Nee, zeker niet. Uh, we zijn het niet, niemand is kleurenblind. En als je dan vervolgens gaat doen alsof... dan benoem je iets niet in de samenleving dat nu eenmaal wel relevant is voor verhoudingen in de samenleving. Mm -hmm. En hoe kun je met je kind racisme bespreken... als er zogenaamd geen kleurverschil zou zijn? Nee. Ja, en dat ze het zien, ook op iets latere leeftijd... dat, uh, dat blijkt ook elke keer weer uit onderzoek. Hè? Ja. En dat is op tv ook wel eens herhaald. Welk kindje krijgt het meeste straf van de juf? De zwaartje. Welke pop is het slimste? De witte. Omdat witte mensen... En dit bijvoorbeeld is een Indiaan. Is een donkerblut mens. Is is een beetje dom. Hij weet eigenlijk niet wat de mensen willen en zo. Ik spreek in totaal met 30 kinderen. Ruim driekwart vindt de witte pop het slimst en verwacht dat de zwarte pop het meeste straf krijgt of stout is. Waarom vindt hij deze pop mooier dan die andere? Het is bij jou ook als me. En ik hou het niet van pian. Ja, dit, uh, dit is anekdotisch natuurlijk, maar uit wetenschappelijk onderzoek komt dit ook? Ja. ja, het hangt er wel een beetje vanaf hoe je het experiment uitvoert. Maar grofweg komt dit ook uit uh, wetenschappelijk onderzoek. En hier zaten ook zwarte kinderen tussen. Hè? Ja. Dus zelfs zwarte kinderen wijzen dan vaak een witte pop aan als het gaat om wie is de slimste of wie, ja, wie is de beste is dus Ook niet in elk onderzoek. Er nee. zit enige nuance in. Maar dat uh, uh, er ook onderzoeken zijn die laten zien... dat zwarte kinderen hun eigen groep als minderwaardig beschouwen... dat is er zeker, ja. ja. ja je vraagt je wel af waarom. Want dat blijkt niet uit deze tv-fragmenten. Nee. Maar je wil natuurlijk eigenlijk meer weten over waarom zeggen die kinderen dat? Wat is hun achtergrond en wat is hen verteld? Nou, verteld, het, is, het gaat heel zelden over dingen die je heel expliciet worden verteld. Die zijn goed en die zijn slecht. Maar het gaat wel over in welke samenleving we opgroeien... en welke voorbeelden kinderen zien van wie er ge geprezen wordt... wie er uh, um, he, op het podium staat, wie er mooi wordt gevonden... wie er aan het woord is. En daar zijn wel degelijk grote verschillen in. Uh, representatie van verschillende groepen, ja. waardoor kinderen wel degelijk een beeld krijgen van de, de witte is de expert... de slimme, naar wie je moet luisteren. Ja, waardoor het zelfs zo kan zijn... dat in landen met een overwegend zwarte ja. bevolking... de witte nog steeds uh, ja, hoger in aanzien staat, bijvoorbeeld? Ja, want dit, we, de media is natuurlijk ook heel internationaal. Dus ja. ook op andere plekken in de wereld... zien ze soms heel vergelijkbare patronen als wij hier zien. Plus dat natuurlijk ook een erfenis van het kolonialisme nog... Uh, even doorsuddert. Ja. En hoe pak je dat nou aan dan als ouder? Als goedwillende ouder die uh, wil dat ze kinderen maar ja, met iedereen uh, omgaan... en uh, uh, geen verschillen maakt die er niet zijn. Nou, beginnen met er toch echt maar. over te hebben. He, het is opvallend dat ouders over allerlei onderwerpen... Uh, met elkaar hebben gesproken. Goh, wat willen we eigenlijk? Hè? Wat willen we onze kinderen bijbrengen? Wat vinden we belangrijk? Bijna iedereen vindt het belangrijk dat hun kind niet racistisch is. En toch gaat het daar in de opvoeding bijna nooit over. Nee. Dus een, een, een bewuste strategie als ouder, van wat wil ik mijn kind nou bijbrengen hierover? En daar dan ook op handelen. En je is ook een beetje. En wanneer brist... doe je dat dan? Welke wat voor situatie? Nou, als een kind uh, thuiskomt met een verhaal over iets dat je er niet omheen kletst, omdat je het eigenlijk een moeilijk onderwerp vindt. Als je kind gaat staren naar iemand die er heel anders uitziet dan, dan zij. Ze niet mm. uh, Wegtrekken met een rode kop en dan het kind een heel ongemakkelijk gevoel geven. Want dat kind denkt dan ook: oh, daar is iets heel engs mee. Um, dus bespreek het. Wat heb je nou gezien? Ja, en dan wat zegt, wat zegt een kind dan? Want een kind benoemt ook niet altijd de huidskleur. Daarom denken wij dat, dat, dat ze kleurenblind zijn. Die zal dan voor ze ja, die meneer heeft een gekke bril op, bijvoorbeeld. Of hij kijkt heel donker uit zijn ogen. Nou, als ze echt, echt staren vanwege bijvoorbeeld huidskleur... dan ja. zal een klein kind dat vaak wel benoemen. Of een hoofddoek. Ja, zeker. Ja. En dat, dan is het aan de ouder om daar een gespreksonderwerp van te maken. En er niet snel omheen te draaien van... oh, en nu gaan we maar snel naar de, naar de winkel. Dus gewoon uit te leggen waarom iemand een hoofddoek draagt bijvoorbeeld? Ja, en dat dat is. En in het geval van huidskleur? Die meneer is veel donkerder dan wij, hè? Ja. Ja, punt? Of. Moet we in daar eerste instantie over? punt, want het is ja, een constatering. Ja. Ja. En op het moment dat we doen dat dat er niet is, dan wordt het een taboe. Ja. Dan wordt het een ongemakkelijk onderwerp. En gaan kinderen zich misschien ook ongemakkelijk voelen bij mensen. Van want als je bij de ouders al het idee hebt, oh, dat is eng. Ja, u raadt ook aan om bijvoorbeeld, als je, als je samen tv kijkt, ook rolpatronen te benoemen eigenlijk. Hè? Ja, Ik doe dat altijd bij domme vaders in reclames. Hè? Er zijn altijd vaders die niet kunnen koken, bijvoorbeeld. Daar wijs ik dan kinderen op. <laughs> maar je ja. zou dat eigenlijk ook moeten doen... als er een rolbevestigende rol is voor een zwart persoon bijvoorbeeld. Ja, dat zou ik wel doen. Want uh, kijk, je kunt niet je hele maatschappelijke context veranderen. En als je alles gaat boycotten, wat misschien wel stereotypen in zich heeft of qua representatie niet zo op orde is. Dan blijft er weinig over. Ja. Dus laat het zien. Benoem het, want dan wordt je kind zelf ook kritisch. En zal op een gegeven moment zelf de eerste zijn die zegt. Ja. Nou mam, wat gek, dit of dat. Hoe doet u dat eigenlijk? Nou ja, ik denk u dat het heel hoeder? belangrijk is dat je dat je de kinderen voorleest en dat je laat zien hoe je er zelf mee omgaat. Want ja, vanaf kleins af aan. Ze dan hoe je er zelf mee omgaat? Bij ons thuis was het zo dat er werd gezegd: Je bent niks meer. Maar ook niks minder dan een ander. Wij zijn heel zelfbewust opgegroeid. En ook uh, vanaf jongs af aan hebben we altijd meegedaan in de samenleving. Op school, sporten. He, dat je je gewoon onder andere mensen begeeft. En mm -hmm. weet van, nou ja, ik, ik ben ook net als de ander. Ik denk dat dat een hele belangrijke basis is die je meekrijgt krijgt van huis uit. U moest ook extra uw best doen? Ik moest extra mijn best doen. En eigenlijk en geeft u dat hebben dat uw mijn kinderen... oud. Kijk, eigenlijk hebben mijn ouders uh, toch wel vrij lang ons opgegroeid... met dat positieve wereldbeeld. Hmm. Totdat ik op mijn elfde dat lagere schooladvies uh, kreeg... Hè, van 86% toets en ik moest toch naar het VMBO. Ja, en u, had, toen, u, had, u toen had, toen had de toets ik, heel goed gemaakt, u kreeg ja, een laag advies. Laag ja, laag advies. En toen zeiden mijn ouders, er is in de wereld wel wat aan de hand. En dat willen we nu <lacht> aan je uitleggen. Ja, ja. En vanaf nu moet je daar ook op letten en moet je daar iets mee doen. en moet je, Maar... Dat kwam op een moment dat ik er zelf ook aan toe was om uh, ja, daar ja. iets mee te doen. Dus ja. het is ook, vind ik, heel erg van. Hoe is het? Hoe is de ontwikkeling van je kind? Sommige kinderen zien het vroeg, andere en, kinderen. En geeft het u dat maat. uw eigen kinderen ook mee op die manier? Ja, ik uh, wat ik zeg uh, tegen mijn eigen zoon is: uh, uh, let goed op. Op het moment dat je dat iemand iets tegen je zegt, huh? toets is iemand verwonderd, stelt iemand oprecht een vraag. Dan ga je met iemand in gesprek. En hoe kijken jullie gezamenlijk tv of, of uh, boekjes voorlezen vroeger? Hoe werd daar, werden daar dan ook? Benoemde u ook dingen? Ja, zeker. Ik benoemde ook dingen en ik gaf hem ook repertoire van zo kan je ermee omgaan. Oh ja? He, want het is vaak toch een soort handelingsverlegenheid wat jullie dit ook aangeeft. Niet weten in de situatie wat je moet doen. En wat maar maar zou je dan bijvoorbeeld? Ik vind dat wel mooi woord nou, in dit verband. Het, het, het gesprek uh, is thuis gevoerd over bent u de burgemeester? Um, nou ja, en uh, ik heb tegen mijn zoon gezegd... Wat, wat zou je doen op de, in dat geval? Nou ja, misschien wel voor zijn bek slaan. Ik zeg, ja, maar ja, is dat <laughs> nou een handige manier... om met iemand in gesprek te raken? Maar ik begrijp ja, de reactie nee. wel. Want er zijn natuurlijk ja, wel meer uh, actieve zwarte uh, mensen... Die, die zeggen van, ja, zeg maar, we zijn, zitten nou wel in 2022. Moeten ja. we nou nog steeds dan dat vriendelijke gesprek aangaan? Nou, ja. ja, we zijn hier al een tijdje. Ik denk dat, er, dat het merendeel van de mensen echt verwonderd is. We zitten in een transitie. Je ziet het steeds meer op plekken. Diversiteit, rechters, meer mm -hmm. vrouwen op plekken. In de rechtspraak zie je meer diversiteit komen. In het onderwijs is het hard nodig dat er meer leerkrachten voor de klas komen. Maar ook meer schooldirecteuren met een ja. diverse achtergrond. Kinderen hebben rolmodellen nodig. En in die tijd zitten we nu dat maar, dat steeds meer gezien wordt. Onderwijs wordt nu heel even aangestipt. Maar wat dan niet helpt is dat toch... heel veel veel scholen in de grote steden en overal gesegregeerd zijn. Ja, de etnische segregatie van het basisonderwijs... is gigantisch in Nederland. Het is in de grote steden zo dat... Zo ongeveer de helft van de leerlingen van school zou moeten wisselen. om een meer hè, evenwichtige verdeling uh, te krijgen. Hmm. Dus, ja, om uh, zelfs een afspiegeling van de buurt te krijgen, ja, misschien. Hè? Ja, juist niet, hè? Want, oh, dat juist, niet. Nee, want de, de buurt eigenlijk segregatie eigenlijk. komt door wijksegregatie. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. En de wijksegregatie, nou ja, dat is weer zo'n ingewikkeld, uh, groter maatschappelijk thema. Maar het betekent dat kinderen uit verschillende groepen elkaar niet tot nauwelijks tegenkomen. Nee, maar het is natuurlijk wel zo als je dan de wijken meer zou mixen en zegt, we hebben postcodebeleid per school... dan raakt die klas automatisch ook meer gemengd. Ja, dat staat ook wel op mijn verlanglijstje, zullen we maar zeggen. En, en waar is dat dan uiteindelijk goed voor? Wordt iedereen daar gelukkiger van? Nou, als een van de meest bewezen uh, methoden, om het zo te zeggen... om uh, vooroordelen tussen groepen tegen te gaan... is contact, contact en nog eens contact. Ja. Dus dat gaat echt over dat de ander mens wordt. Niet een eenheidsworst van een groep ja. waarvan je denkt. Hè? Ja, maar ik denk ook toch wel dat diversiteit onder leerkrachten heel erg belangrijk o, ook? is. Ik heb zelf nee, toen ik 12 was, kreeg ik twaalf of, of 13 een leerkracht wiskunde op het VWO. En die zag eruit zoals ik. En op dat moment wist ik, nu kan ik ook iets worden. Juist, en dan komt er zo meteen een professor, die zet het allemaal op de kop. NPO Radio 1, podcast. De dag. Er gaan veel verhalen rond over de Russische president Poetin. Wat Poetin heeft gedaan, hè, hij is een KGB'er, dus hij weet hoe dat werkt... heeft hij zich omringd met een groep van heel loyale mensen. De podcast De Dag, 20 minuten verdieping bij het nieuws. Hij heeft naar schatting zo'n acht paleizen door heel Rusland... maar hij werkt vooral vanuit Moskou of vanuit Sochi... of vanaf zijn buitenverblijf bij Moskou in de buurt.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 Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Usain? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie... en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl Echt waar. Niet waar. Echt waar. Niet waar. Ze doen precies hetzelfde als die dure makelaar... maar dan beter en gratis voor de verkoper. Ha. Ja, echt waar. De gratis makelaar. Professioneel je huis verkopen, zonder kosten. Oh ja. Yeah. Welkom in ons nieuwe huis. Hé, hey, ik zie dat jullie een very sure alarm hebben. Ja, we voelden ons minder veilig vanwege de grote ramen in de tuin. Hmm, we moeten ook maar eens over een alarm nadenken. Bescherm wat het belangrijkste is. VerySure alarmsystemen met camera's. Start jouw aanvraag op verysure.nl. Ja, echt waar. De gratis makelaar. Kijk op degratismakelaar.nl Haal nu de lente in huis en geniet van het voorjaarsvoordeel bij Belyson. Vraag naar de mogelijkheden voor nieuwe kozijnen en deuren... bij een Belissel showroom in jouw buurt. Belisol. Voor mijn restvoorraad heb ik altijd nog een verkoopoptie extra... Die veilig bij BVA. Inboedels, showroommodellen, ex-verhuurapparatuur of wat dan ook. Met snel resultaat en voor nog een verrassend mooie som, veil je het op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau... met een part-time executive MBA bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Open avond op 31 maart. Ga naar rsm.nl slash radio 1. 11 uur. NPO Radio 1. Niels Heijthuis. Waarom gaan we anders om met Oekraïense vluchtelingen... dan met Syriërs of Afghanen? Volgens Hans Siebers komt dat door nationalisme. En daar moeten we vanaf. Hij ligt zo meteen toe. Na het NOS-journaal met Doral Megens. In het zuiden van China is een passagiersvliegtuig neergestort. Het aantal mensen aan boord is bijgesteld. Van 133 naar 132. Eén passagier zou zijn ticket hebben geannuleerd. Het is nog niet duidelijk of er inzittenden zijn... die de crash hebben overleefd, zegt correspondent Sjoerd Daas. Er zijn daar wat uh, lokale inwoners die filmpjes hebben gepost. Uh, daarin zien we rookpluimen, uh, daarin zien wij vuur... daarin zien wij losse brokstukken. Um, dat is waar we het op dit moment moet, mee moeten doen. Voor de rest zijn er nog weinig details bekend. Het gaat om een Boeing 737 van de maatschappij China Eastern. Het toestel was op weg van Kunming naar Guangzhou eu buitenlandschef Borrell wil onderzoeken of de EU energiesancties kan opleggen aan Rusland. Volgens Borrell gaat het dan onder meer over het stopzetten van de Russische olie-export naar Europa. Het Kremlin reageerde meteen op een eventueel olie-embargo. In de verklaring staat dat Europa hard zal worden getroffen door een exportverbod. Op zijn bezoek in Litouwen zei premier Rutte zojuist dat Europa het zich niet kan permitteren... om direct te stoppen met de import van gas en olie uit Rusland. Nederlandse burgemeesters maken zich zorgen over het aantal opvangplaatsen voor Oekraïners. Binnenkort zijn er nog eens 25.000 plekken nodig. Maar voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad vraagt zich af of dat voldoende is. Bovendien zoekt hij naar plaatsen waar mensen langer kunnen verblijven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn bij beschietingen meerdere slachtoffers gevallen. Volgens een journalist van persbureau AP zijn er zeker zes mensen omgekomen. Op beelden is te zien hoe hulpdiensten mensen onder het puin vandaan halen.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 zegt politiek verslaggever Roel Bolsjes. Inmiddels loopt er een formele procedure... om een staatshoofd aan het woord te kunnen laten in de Tweede Kamer. De verwachting is da dat daarover morgen in de Tweede Kamer een uh, akkoord komt. Een grote meerderheid vindt dit een goed idee. Dus dat moet via de officiële procedures gaan. Maar daarmee gaan ze akkoord. En dan kan het op korte termijn uh, doorgaan. Dus misschien wel later deze week of begin volgende week. Dat is nog niet duidelijk. Sinds de, val van, uh, de inval van Rusland... heeft Zelensky al meerdere parlementen toegesproken van andere landen. Zoals die van Duitsland en Groot-Brittannië en het Europees Parlement. Grensoverschrijdend gedrag onder politiemedewerkers komt nog steeds voor. Het is wel wat afgenomen, maar nog altijd is er bovengemiddeld sprake van pesten, intimidatie, discriminatie en ongewenst seksuele aandacht. Dan blijkt uit onderzoek door de Politiemonitor. Bijna een vijfde van de ondervraagden gaf aan dat ze wel eens te maken hadden gehad met grensoverschrijdend gedrag. Plaatsvervangend Korpschef Huizer denkt dat de werkdruk en het capaciteitstekort mede oorzaak zijn. Er is te weinig tijd om heftige ervaringen met elkaar te bespreken. En ook hebben leidinggevenden er niet genoeg aandacht voor, zegt ze. Het weer. Er zijn flinke zonnige perioden. Al ontstaan er vooral landinwaarts gedurende de dag ook wat stapelwolken. Blijft droog bij een middagtemperatuur van rond 17 graden. En ook de rest van de week is het zonnig. Morgen kan het in het zuiden 21 graden worden. Oh, lekker, tenminste dat vind ik. Erwin de Hart, waar staan de auto's stil? Op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Daar sta je relatief stil tussen Nederweert en Afrit Budel... in 6 kilometer file. Spoedreparatie aan de vangrail is gaande. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Een vertraging van 25 minuten. En stilstaan kan ook op de A73 Nijmegen richting Maasbracht... tussen Bezel en de Zwalmetunnel. Door een te hoge vrachtwagen is de tunnel voorlopig dicht. In opdracht van de Nederlandse regering verdwenen in Indonesië gepleegde oorlogsmisdaden in een doofpot. Door klokkenluiders te intimideren, bewijsmateriaal te vernietigen en onderzoek te traineren. Mijn naam is Maurice Schwerk en mijn boek De Indische Doofpot is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers zo helder als kristal.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 Sta sterker. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het twee maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird. Iedereen kan meedoen met de grootste collectieve inkoop zonder panelen. Kies ook voor gemak en de beste deal. Ga naar eigenhuis.nl slash zon. Sta sterker. Deze maand in Plus magazine. Het laatste nieuws over bloedverdunners. Tips tegen hooikoorts en we geven 100 boeken weg. Verder alles over het levenstestament en lekker tuinieren op een duurzame manier. En puzzel en win een tuinset ter waarde van bijna 2000 euro. Plus magazine ligt nu in de winkel voor maar 2.95. Joe Banamassa, live in Ziggo Dome Amsterdam, zaterdag 30 april. Meer info in kaarten via mojo.nl slash joebanemassa. Lieve mensen in de zorg. Zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Ook deze lente staan onze professionele invallers direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt de dag. NPO, NPO Radio 1. KRO en CRV. Als huidhuis Spraakmakers. Goedemorgen. We gaan verder met spraakmakers. En ook met het thema onderscheid. Het is de Internationale Dag tegen racisme. We hadden het al over opvoeden zonder racistische vooroordelen. Nou waar we eigenlijk snel over klaar, dat kan niet, maar we kunnen ons zelf nog wel verbeteren. Ja, je kan toch wel voorleven, hoor. Je kan wel het goede voorbeeld geven Precies. als ouders. Je, je kunt het blijven proberen en we hebben ook rolmodellen nodig, uh, zei u. In veel gezinnen zal er deze dagen worden gesproken over vluchtelingen uit Oekraïne. Uh, denkt u dat dan de verschillen of de overeenkomsten worden benadrukt op dat moment? Ik denk dat op dat moment uh, de overeenkomsten benadrukt worden. Je ziet dat uh, de Oekraïense vluchtelingen eigenlijk uh, warm worden uh, ontvangen. Iedereen probeert na te denken... hoe kunnen we de mensen een plek geven? Een plek in de samenleving, een plek in de klas... een plek bij de sport. En ik zat laatst na te denken. Ik dacht, konden we maar zo denken over alle vluchtelingen... die Nederland bereiken. Nou, precies. En uh, uh, dat doen we dus niet, zegt u? Nee, volgens mij zit er wel een heel groot onderscheid in. Ik keek naar de opbrengst van Giro 555. Nou, dat was enorm. Ik keek naar de opbrengst van, van andere jaren... waarin... Uh, ja, ook geld opgehaald werd voor honger in Afrika en andere landen. Ik keek naar de problematiek met Afghaanse vluchtelingen. Mensen uit Syrië zitten ook nog in de opvang, willen ook nog opgevangen worden. Kijken we toch heel anders naar? Kijken we naar. volgens mij toch wel heel anders naar. Hoe komt dat? En dat vraag ik aan hoofddocent... aan de Universiteit van Tilburg, ook leraar Culturele Diversiteit... Hans Siebers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waar ligt dat aan? Waarom bekijken we die vluchtelingen anders? Ik denk dat de sleutel ligt in de grondslag van het migratiebeleid... en van het vluchtelingenbeleid. En dat grondslag, de grondslag daarvan is, is nationalisme. Nationalisme? Na, nationalisme verklaart het verschil waarom... Uh, we nu mensen met een, met een Oekraïnse achtergrond uh, verwelkomen, de rode loper van medemenselijkheid uitleggen voor hen terwijl de praktijk van de immigratie en de naturalisatiedienst over het algemeen erg vijandig is ten opzichte van, van vluchtelingen en een praktijk die erop gericht is om maar argumenten te kunnen verzinnen vaak om maar vluchtelingen uit andere delen van de wereld uh, buiten de deur te kunnen houden en te kunnen terugsturen vaak met de, soms met de doodcellers van de betrokken mensen als gevolg. Maar wat bedoelt u dan met nationalistisch? Want, want Oekraïne is toch ook geen Nederlands grondgebied? Klopt, ik zal het even uitleggen wat nationalisme is. <laughs> nationalisme is... je gelooft in het verzinsel van de natie. Het volk. Dat volk, dat zou, of die natie, zou een actief handelende persoon zijn. Je hoort het heel vaak zeggen... Nederland stuurt wapens naar mm -hmm. de Oekraïne. Nederland doet niks. Nederland bestaat niet. Een Nederlandse regering stuurt wapens naar de Oekraïne, bijvoorbeeld. En uh, die, met die natie worden we geacht in dit, in dit, in dit land te, te identificeren. Ik, toen ik op de lagere school zat... had ik een geschiedenisboekje dat, he, dat had als, als titel rood, wit en blauw. Dus ik werd als jochie al geïndoctrineerd... om mezelf te identificeren met de Nederlandse natie. Mm -hmm. De staat is daarbij de drijvende kracht. Maar kenmerkend van nationalisme is dat het grenzen trekt. Grenzen tussen binnenland en buitenland. Mm -hmm. <coughs> grenzen tussen wij en zij... Grenzen die mensen die er wel of niet bij horen en die... Verschillen worden getrokken op twee, steeds op twee grond, grond, gronden. Ten eerste afkomst en geboorteplaats. En ten tweede vermeende cultuurverschillen. Dus ja. mensen aan de andere kant van de grens... die zouden er andere culturele kenmerken op, en, op nahouden. houden. ligt die grens nu ergens voorbij het front uh, uh, van Garkov. Hè? Ja. Dus de Oekraïners horen binnen onze grens. Ja, dus wat, dus, dus wat je over het algemeen ziet... dat het Nederlandse vluchtelingenbeleid er is, erop is gericht... om zoveel mogelijk mensen buiten de deur te houden. Omdat het Nederlandse vluchtelingenbeleid... Beleid in grens trekt over de Middellandse Zee. En iedereen die aan de andere kant van die grens zich bevindt... Hm? wordt in principe uh, ontmoedigd om het feministisch uh, uit te drukken... om hier naartoe te komen. Maar waarom, liggen, waarom, waarom vallen de Dat, Oekraïners dan binnen die bij grens? De, bij de Oekraïners ligt het anders. Omdat, we in dit geval, omdat de Oekraïners en wij op dit moment dezelfde vijand hebben. Namelijk, wij worden ook bedreigd door, door de kernraketten van, van Poetin. Mm -hmm. en, de, en in de berichtgeving zie je dat, mensen met den, dat de Oekraïners opkomen voor... We bezig zijn om onze nationale veiligheid te verdedigen. Dus de grens die nu getrokken wordt, tussen wij en zij, hmm. ligt precies tussen de Oekraïners en de Russen. Dus de Oekraïners worden opgevat als, als, als mensen van ons, die behoren tot ons. Ja, dat, dat daarom... hoor je ook heel duidelijk in. Nou ja, van ons, maar, maar je hoort het wel duidelijk in ook hoe, hoe Rutte praat over vluchtelingen. Ja. Een paar maanden geleden Kabul in uh, Afghanistan en hoe hij nu over Oekraïne praat. Rutte geen voorstander van het ophalen van Afghanen die erin slagen het land te ontvluchten. Het belangrijkste is dat ze in veiligheid zijn. Als ze Afghanistan uit zijn, zijn ze in veiligheid. Het is niet zo dat ze altijd naar Nederland kunnen komen. Die nadruk op opvang in de regio, noem ik het maar even. Rutte zei letterlijk tegen ons zojuist, het kan niet zo zijn dat het scenario van 2015, hè, toen veel Syriërs naar Europa kwamen, dat zich dat nu gaat herhalen. People of Ukraine, our hearts... We dus juist besloten besloten waar het gaat om de opvang van Oekraïnse vluchtelingen om de zogenaamde crisisstructuur te activeren. Burgemeesters, veiligheidsregio's weer erbij. Kunnen jullie allemaal duizend, tweeduizend mensen opnemen, et cetera. Het klinkt een beetje als wiersaffend das. Your resolve will be our resolve. Ja, je hoort wel dat hij dus uh, gevoelsmatig ook de kans van de Oekraïnse kies, maar... Uh, het opvangbeleid past ook in de doctrine van opvang in de eigen regio. En dan is gezegd: wij zijn die regio, dus dat is heel logisch. Het probleem bij, de vlucht, bij het vluchtelingenbeleid is dat het, wat ik al zei, gestuurd is op nationalistische grondslag en poogt om zoveel mogelijk mensen buiten de deur te, te houden en, en terug te sturen. Dat ligt nu bij de Oekraïners anders. Er zijn er, er, een, een kenmerkend om dat, om dat toch te kunnen rechtvaardigen, het terugsturen van mensen in vaak onmogelijke omstandigheden, vaak met de dood tot gevolg, en om dat te rechtvaardigen zijn er een aantal, aantal drogredenen verzonnen. Eén daarvan is de zogenaamde aanzuigende werking. Dus als je mensen mm -hmm. zou toelaten, dat er dan, als je er één toelaat, dat er vervolgens duizend op je stoep Dat staan. ze naar huis bellen en zeggen: het is een succes hier, kom maar naar Nederland. Precies, dat is dus een drogreden, want dat is helemaal niet zo. En tweede drogreden. Niet aangetoond, die aanzuigende werking. Precies. Een nee. tweede drogreden die wordt, a, wordt aangevoerd, is opvang in eigen regio. Dat argument is verzonnen om, zoveel, om, om uh, onze plicht om mensen te op te vangen die, die uh, bedreigd, die, waarvan het leven wordt bedreigd ja. door oorlog of door vervolging om die plecht maar niet na te hoeven komen. Maar meneer Siebel, er is... zit er toch ook nog wel een grens gewoon even praktisch bekeken aan, aan hoeveel mensen je op kunt vangen uit de hele wereld op een klein grondgebied als Nederland? Ja, maar de, dat zou ervoor onderstellen dat elke vluchteling in de wereld eh, interesse zou hebben om naar Nederland te komen. Dat is helemaal niet nou, zo. Nou, is wel groot interesse om naar Europa te komen. Ja, maar, maar tegelijkertijd zijn er ook in Europa nog steeds regio's... die staan te springen om mensen. Dus er is helemaal niet een kwestie van dat, dat we onvoldoende opvangcapaciteit zouden hebben. Of dat er in, dat, in dit deel van de wereld geen ruimte zou zijn. Dat is, dat is echt niet het geval. John Schuifster? Ja, kijk, als we het hebben over Oekraïners... dan hebben we het over, zoals gezegd is door de staatssecretaris... Europese reizigers die komen met een visum. Dat wordt dus op een andere manier wordt dat ons gepresenteerd... Mm -hmm. Uh, op een andere manier komt dat in het nieuws. Op een andere manier op radio, televisie. Als het gaat over Afghanen en, uh, en, en Syriërs, dan, dan zijn dat toch eigenlijk meer, zoals ik dat noem, tussen aanhalingstekens mensen die, een, die van ver weg komen, hebben een mm -hmm. andere culturele identiteit. Ja. En ja, ik denk toch dat het belangrijk is dat we onszelf realiseren hoe we hiermee omgaan. Ik ben ontzettend blij dat de Oekraïners zo worden opgevangen zoals ze worden opgevangen. Nope. Maar je zou toch ook een eenheid van. Beleid willen dat je ook naar andere vluchtelingen kijkt die iets van iets verder wegkomen. Ja, maar er zijn toch culturele verschillen? Nee. Heel simpel. Er is geen, dat, dat argument dat er culturele verschillen zouden bestaan... tussen mensen uit Syrië en mensen uit Nederland. Nou, niet alleen tussen mensen in Syrië en mensen tussen, in Nederland, of, maar tussen heel veel mensen. Daarom hebben we integratieproblematiek, toch? Nee, wij hebben een integratieproblematiek verzonnen... omdat de regering ons vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw wijs maakt... Dat er, dat er sprake zou zijn van belangrijke culturele verschillen... tussen mensen met een migratieachtergrond en vluchtelingen... aan de ene kant en mensen zonder een migratieachtergrond. Dat is een Idee maar waardoor onderzoek... krijgen we die strubbelingen in de steden dan? omdat we, vanwege die idéfix, omdat mensen wordt aangepraat... dat er culturele verschillen zouden bestaan... tussen mensen met verschillende, verschillende achtergronden. Dat hmm. is helemaal niet zo. En voor zover er culturele verschillen... Dat ah, is het helemaal niet zo. Nee, dat is niet dat zo. Dat gaat maar wel men... helemaal heel erg ver. Ja, dat, maar er is geen bewijs dat dat wel het geval is. Alle onderzoeken wijzen uit dat de Nederlandse samenleving... inclusief mensen met en zonder migratieachtergrond... in cultureel opzicht nog nooit zo homogeen is geweest als nu. Dus de, en wat, wat is dus, dan homogeen in dit geval? Homogeen is dat er na, niet of nauwelijks culturele verschillen, culturele verschillen bestaan... tussen mensen nou. met een zonder migratieachtergrond. Ja, maar dan dan mensen met een migratieachtergrond naar... gaan net zo goed. Die brengen s ochtends hun kinderen naar school. Die gaan naar hun werk. Die mm -hmm. gaan naar hun werk niet om hun cultuur te beleven... of om hun religie te uiten. Maar die gaan net als, iedereen, als ieder ander gaan naar het werk... om daar hun werk te doen. En om daar een, een goede verhoudingen met ja, hun collega's als nou te bijvoorbeeld bouwen. Kijkt, dat maar, geldt want voor dan... mensen met en zonder migratie. Ja, haal ik er even iets concreets bij. Mag u ook van zeggen van dat dat misschien een beetje te anekdotisch is. Dat hoor ik dan wel van u. Maar neem nou het anti-homo-geweld bijvoorbeeld. Ja. De meeste daders zijn, Nederland, zijn uh, witte Nederlanders. Maar de groep daarna zijn uh, Marokkanen. Mensen concluderen daaruit. Uh, er is in die groep... Uh, wordt wordt homoseksualiteit niet geaccepteerd? Ontkent u dat dan ook? Um, Het gaat maar ik niet... praat je wel over botsende culturen. Nee, daar praat je niet over. Ik, ik zal een voorbeeld geven van een onderzoek... dat ik een aantal jaren geleden heb gedaan... bij de Haagse Hogeschool. Daar zag je dat er een conflict was... tussen... tussen... Uh, uh, studenten met een migratieachtergrond... met name studenten met een Marokkaanse achtergrond aan de ene kant... en studenten met een, zonder een migratieachtergrond. En dan zag je dat dat conflict werd gedreven... door het feit dat de verhalen die ze, die ze, die ze hoorden... Op in de, met name in de media en vanuit de politiek... dat dat een belangrijk issue zou zijn... dat werd aangegrepen om elkaar het leven zuur te maken. Om het simpel, simpel te zeggen. Ja. Als je met de betrokken mensen, dat heb ik ook gedaan... met de betrokken studenten individueel één op één gesprek voert... Dan zie je dat ze een hele andere uh, opvattingen op nahouden. Dus Namelijk? Diezelfde, diezelfde studenten met een Marokkaanse achtergrond die zeiden van homoseksualiteit is vies in het conflict zelf. Mm. Die, in, uh, als, je, als je ze één op één spreekt, dan zeggen ze het is helemaal niet vies, ik heb er helemaal geen problemen mee. Het probleem is dat deze cultuurverschillen, voor zover ze er zijn, kunstmatig worden opgeklopt mm. om conflicten te veroorzaken. En de belangrijkste bronnen om die conflicten te veroorzaken is precies dat nationalisme waar ik het net over had. Ja, maar dat nationalisme, want u zegt, het is een verzinsel, een constructie. Hè? Ja. Er zijn een paar strepen op de landkaart gezet... en we hebben ineens een natie. En je richt voetbal voetbalelftal op. Maar er staat iedereen wel bij te juichen. Dus het is wel een verzinsel dat ontzettend aanslaat. Ja, dat, dat, dat, dat, dat in sommige omstandigheden slaat dat aan. In sommige periodes slaat dat aan. In andere omstandigheden slaat dat niet aan. En in andere perioden slaat het even min aan. Dus het is geen wet van mede en persen dat we tot een natie behoren. En zou dat speelt u... soms wel een rol en soms niet. En zou u dan het liefst... Want, want dit heeft ook wel consequenties voor wat we net over hadden. Daarom zei, u, zei ik, u komt de boel op de kop zetten. <laughs> want want je wil, u wilt dan ook af van uh, vakjes als niet wetgeving Westerse immigrant of iemand uit Suriname of uh, Antillen of, of een Westerse immigrant. Ja. Dat, dat wilt u allemaal uitgummen eigenlijk. Kijk, het probleem is dat onze regering in de jaren 80 heeft verzonnen dat er mensen zijn uh, dat, dat er allochtonen zijn. En die, dat die te onderscheiden zijn van, van autochtonen. En dat die allochtonen, dat je daar ook nog een keer verschil moet maken tussen westers en niet-westers. Uh, en dat is dus gebaseerd op vermeende cultuurverschillen. George? Ik heb het voor mijn uh, zeg maar voor mijn identiteit wel heel erg nodig gehad op enig moment om rolmodellen te zien... die eruit zagen zoals ik. Ik gaf net het voorbeeld van de docent wiskunde die kwam invallen. Mevrouw Spiers, ze zag eruit zoals ik. Mm -hmm. En op dat moment wist ik, nu kan ik ook wat worden in de maar samenleving. Maar dat komt natuurlijk wel, omdat er dus in de woorden van Siebers... op oneigenlijke gronden uh, discriminatie was. Of er nog steeds is, maar toen zeker. Dus is, maar... het, dus is het heel erg nodig dat je ook... Positieve rolmodellen ziet, mensen ziet die lijken op je, waar je je mee kunt identificeren. Dus het verhaal van de natie, ja, maar het heeft ook wel een nut om ergens bij te kunnen horen. Ja, maar ja. kijk, op het moment dat mensen naar hun werk gaan, waar willen ze dan bij horen? Of op het moment dat de studenten naar, naar school gaan, waar willen ze dan bij horen? Bij de collega's. Precies, met de collega's. Ze willen opgevat worden als een goede collega, net als andere collega's. Ze willen een prettige omgangsvorm hebben met collega's. Als het om studenten gaat, dan zie je dat ze, dat ze op een prettige manier... met medestudenten of met docenten willen omgaan. Bij de Haagse Hogeschool bijvoorbeeld zagen we dat op het moment... dat studenten binnenkomen, eerstejaars studenten komen binnen. In eerste instantie zie je dat ze, dat ze contacten zoeken met mensen... waarvan ze vermoeden dat die dezelfde achtergrond hebben dan zij. Dan zie je dat dat de eerste paar weken een rol speelt. Op het moment dat er geen door nationalisme getriggerde conflicten plaatsvinden... dat gebeurt in sommige klassen, gelukkig... zie je dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat je dat studenten dat na een paar weken ja. helemaal niet meer nodig hebben. Nee, maar Ik denk dat meedoen aan de samenleving hartstikke belangrijk is. Meedoen ja. aan de samenleving, volop er instappen met elkaar... ondanks je afkomst, de huidskleur en noem maar op. Ja. Maar ik denk dat het voor een stukje vorming wel belangrijk is... dat je je op enig moment kunt identificeren. Ja, We hebben hier een beetje op verschillende levels gepraat, denk ik. En ik ja. zult u het nog vaak moeten herhalen, omdat het nog niet in een gespreid beetje land. Maar ik dank dat u het hier deed, in elk geval. Okay. Hans Siebers, universitair docent. We gaan even naar nieuws tussendoor. De chipsector moet de komende 1 tot 2 jaar rekening houden... met een tekort aan chipmachines. Daarvoor waarschuwt ASML-topman... Peter Wenning in de Financial Times. Zijn bedrijf kan de vraag niet bijbenen. Ik praat erover met NOS-tech-redacteur Nando Kastelijn. Nando, waardoor wordt dat tekort veroorzaakt? En dat komt omdat ASML een hele belangrijke is, speler is... in de wereldwijde chipindustrie. De machines die ze maken zijn essentieel voor de productie van chips. En We zitten al meer dan een jaar in een wereldwijd chiptekort. De fabrikanten willen heel graag uitbreiden. Maar daar hebben ze machines voor nodig. En ja, de, de, ja, ASML kan dus die vraag niet aan. De, maar dat is toch eigenlijk een hele comfortabele positie... Of niet? Ja, in feite wel. Het zal ook hun winst en omzet alleen maar verder stuwen. Maar ja, je moet ze wel kunnen produceren. Uh, en daarvoor zijn ze ook flink aan het uitbouwen in Veldhoven. zijn allerlei kranen. Dus dat gaan ze doen. Hm. Maar ja, de, de, in de tussentijd uh, kunnen ze de vraag niet aan. Uh, en moeten ze dus uh, het klanten teleurstellen. Ja, en hoe groot zijn de gevolgen voor die klanten? Ja, dat is lastig in te schatten, hè, want vaak duurt uh, de productieuitbreiding ook aan de kant van Intel en Samsung kan dat jaren duren. Maar de komende 1 tot 2 jaar uh, kan het dus zijn dat je veel minder kunt produceren als je hebt gehoopt als Intel van Samsung. Ja, uh, goed, zij, heel veel landen zijn dus, uh, of landen, industrieën zijn afhankelijk van uh, mm -hmm. ASML... en die uh, komen op een wachtlijst, zullen we maar zeggen. Die komen op een wachtlijst te staan die uh, steeds langer wordt. NOS tech redacteur Lando Kastelijn, dankjewel. Cairo NCRV's, nationale Nieuwsquiz. Nu speel ik met Chris Elzerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Een hoop onderwerpen zijn er al voorbij gekomen. Hè? Heb je het allemaal bij kunnen benen? Nou, met moeite. Met moeite. We gaan nu een samenvatting voor je doen in de vorm van de nieuwsquiz. Maar ja, daar moet je ook weer op scherp staan. Want je moet natuurlijk uh, actief meespelen. Uit Dinteloord. In Brabant, ja. In Brabant, ja. Volgens mij is daar ook een knooppunt waar wel eens wat stilstaat. Uh, daar is de A4 net doorgetrokken, net voorbij Willemstad. Oh ja, precies, ja, daar op zich heel blij mee. Uh, we gaan uh, beginnen natuurlijk. Uh, als je nieuwscanner van de week wordt, dan uh, win je 300 euro. We gaan naar de vragen 1 en 2. En nog iedere dag ontvluchten Oekraïners hun land. Uh, because uh, a lot of houses is broken, is uh, have bombed and lose everything. En gemeenten worstelen met het vinden van meer opvangplekken voor Oekraïners. Vooral op de lange termijn voorziet voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad problemen. We zouden er nog 25.000 gaan doen en uh, je kunt je echt serieus afvragen of dat genoeg is. Verder ontbreekt het aan landelijke coördinatie en registratie. Maybe we will stay here in Holland because... This Niemand weet waar de Oekraïners precies vandaan komen en ook niet waar ze nu gehuisvest zijn. Everybody smiles, everybody says hello. De stroom Oekraïnse vluchtelingen wordt met de dag groter. Vraag 1 is: hoeveel Oekraïners hebben, volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, inmiddels hun huis moeten verlaten? Vijf miljoen. Dat zijn er nog meer, 10 miljoen. 6,5 miljoen daarvan zit nog in Oekraïne. 3,5 miljoen mensen hebben inmiddels het land ook verlaten. Vraag 2. Intussen zijn er ook vandaag weer gesprekken... tussen de strijdende partijen via een videoverbinding. In welk land wil de Oekraïnse president Zelensky... de vredesonderhandelingen voortzetten? Israël. Ja, de Israëlische premier Bennett heeft zich opgeworpen... als onderhandelaar tussen Moskou en Kiev. Jeruzalem zou een mooie plaats zijn om vrede te sluiten. Dat dus Zelensky in zijn videoboodschap. Voor vraag 3 hebben we een fragment. Luister hier even naar. Een paar ronden voor het einde is het zelfs helemaal over. We Max Verstappen is uit of de race. Het is een enorm kloter. There's not a lot we can do. Wat een mooie, omineuze zin eigenlijk. Een slechte seizoenstart voor wereldkampioen Max Verstappen. Hij viel uit. Welk team was de grote winnaar... van deze eerste Formule 1-wedstrijd van het Ferrari. Ja. Na een slecht seizoen vorig jaar eindigden Italianen op plaats 1 en 2. Hoeveel punten behaalde team Red Bull van Max Verstappen in totaal? Nul. Ja, dat is ook goed. Volgens mij zit je goed in de Formule 1-sport. <lacht> Fijn gekeken gisteren. Heel goed. We laten weer een fragmentje horen voor vraag 5. Wie is hier aan het woord? We hebben de rug gerecht. En ook vandaag weer, dan moet de ploeg een groot compliment maken... als je jezelf zo in de voet schiet, om dan zo te kunnen reageren. Groot compliment. Ja, Erik ten Hag. Ja, van uh, de trainer van Ajax. Hè? Die de, de knotsgekker, klassieker uh, tegen Feyenoord met 3-2 won. Welke speler eist een hoofdrol op... door zowel het winnende doelpunt te scoren als een rode kaart? Ja, uh, uh, Anthony. Ja, dat is goed. De acties van de Braziliaan inspireerden de koppenmakers van de Telegraaf... tot de kop theater van de lach. Daar AD had het over het amateurtoneel van de kermende Braziliaan. Want naast zijn rode kaart liep hij ook nog een enkelblessure op. Wat een uh, figuur. Voor vraag 7. Dat zijn de hints, hè? Dus hoe eerder je reageert, hoe beter. We zoeken in dit geval een persoon uit het nieuws. Dus over wie gaan deze hints? Vier. Zelfs omringd door mensen was ik een buitenstaander... Het begon met elf steden, maar ik heb Stop. er veel vele meer. Piet pauzes Ja, dat is goed de weerman die dit weekend is overleden. Hij werd de, die tip waar je doorheen uh, sprak, de hint. Hij begon met elf steden, maar ik heb er vele meer bezocht. Geen heel Nederland door, hè. Heel Holland-Fries dankzij mijn uh, vaste afsluiter. En uh, met Oudman heb ik mij onsterfelijk gemaakt. Dus uh, dat is goed, want uh, dat levert altijd meer punten op, hè, als je eerder reageert. En dat is dus het mooie uitgangspunt voor de volgende ronde, komt ie. De nationale Nieuwsquest. Bij welke vliegtuigfabrikant wordt vandaag actie gevoerd? Fokker. Ja, wie won het Twee zilveren medailles op het WK Indoor Atlantiek. Femke Bol. Ja, in welke Europese stad demonstreerden tienduizenden mensen tegen de oorlog in Oekraïne? Londen. Berlijn. Waarvan zijn we in de eerste maanden van dit jaar fors minder gaan gebruiken? Gas. Ja, welke plaats behaalde Mathieu van der Poel bij zijn rentree in het wielerpeloton tijdens Milaan-San Remo? Derde plek. Ja, in welke stad zaten kermisgangers een half uur vast in een zweefmolen? Geen idee. Amsterdam. Boris Johnson ligt onder vuur na een vergelijking van de oorlog in Oekraïne... met welke andere gebeurtenissen? De indien? brexit. Ja. Welke trainer heeft de KNVB op het oog als opvolger van Louis van Gaal? Ronald Koeman. Ja. Welke berichtendienst is door de Bra Bra Braziliaanse rechter verboden? AP. Telegram. Wie kunnen er vanaf nu ook een belangrijke functie in het Vaticaan bekleden? Vrouwen. Ja. Welke rapper is niet meer welkom bij de Grammys? Pas. J, of Kanye West? Bij welke onderwijsinstelling ligt het aantal aanmeldingen dit jaar voorslager? De hoogscholen. Ja. Maar welke Europese royal heeft woonruimte ter beschikking gesteld aan Oekraïense vluchtelingen? Koning Willem Alexander. Uh, nee, koning Filip. Zit ook vrij ruim in de bebouwing, ja. dus ja, uh, ja, nee. kon er misschien ook wel vanaf. Ging lekker, volgens mij. We gaan naar de punten krijgen. 64 punten. Tevreden. Voor Chris Elzerman uit Dinteloord. Ja. Nou, dat is dus best aardig. Het zou, zou best... Uh, ja, wordt hier zachtjes geapplaudiseerd. Heel netjes. Uh, dat is dan... Uh, ja, het is de eerste dag van de week. Hè? Dus we zullen zien... In ieder geval één dag als eerste. Nou, precies. Je, één dag lang sta je bovenaan. Zeker. Hartelijk dank uh, voor je komst. We gaan uh, vast even naar uh, Sven. Voor de onderwerpen dadelijk. In Sven op één. Sven, goeiemorgen. Niels, goeiemorgen. Uh, week 4 van de oorlog in Oekraïne. En in de tussentijd blijft de Verenigde Naties... maar waarschuwen voor een dreigende wereldwijde hongersnood. Ik ga praten met een uh, voormalig VN top vrouw op dat gebied. Tegenwoordig bestuursvoorzitter... van de Universiteit van Wageningen. Uh, Louise Fresco, die ook nog een historische... roman schreef met nogal wat... parallellen uh, tussen het Stalin-tijdperk... en wat we nu zien. Zometeen in Sven op 1. Juist. neem ik afscheid van mijn uh, spraakmaker. De gast van vandaag... George Sylvester, u bent substituut ombudsman... dus u gaat weer aan het werk met klachten van burgers over overheden. Ja, daar waar het misgaat tussen burgers en overheid... daar uh, zit de nationale ombudsman. In eerste instantie willen we heel graag... dat overheden zelf de klachten goed behandelen van burgers. Maar soms gebeurt dat niet altijd en kan de overheid ook wat leren. En daar zijn wij voor. Ja, En wat ligt er nu op uw bureau? Weet u dat zo? Ja, ik uh, mag eigenlijk niet uit de school klappen... maar ik ben op dit moment bezig met de afhandeling van een politieklacht. Ah, Oh, nou, er zit een politieman naast u. Gaat niet over hem, toch? is onze man, komt u namelijk nou bekend voor? Ik, ik kan het niet aan zijn voorhoofd zien. <laughs> <laughs> Goed, succes met het werk. Hartelijk dank Dankjewel. dat u hier was. Joyce Sylvester. Fijne dag. Dank je wel. Baro en CRV. NPO Ruim.